Ja, dames en heren, jongens en meisjes, we weer in een nieuwe aflevering van Stuurloos. Uh, ja, welkom. En uh, ja, we hebben vandaag als speciale gast hebben we Jeroen Weber. En uh, uiteraard is het Rick, ik, Johan en Richard. We zijn er ook weer. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over de huizenmarkt. Maar eerst, voor degenen die mm -hmm. nog niet weten wie Jeroen Weber is, vertel, vertel eens Jeroen, wie ben jij? Wie ben ik? Nou ja, naast dat ik in het stuur van de LP zit. Uh, zit ik ook in het onroerend goed, dus wat dat betreft sluit het goed aan bij het onderwerp. Ik uh, verhuur woningen die in eigen bezit zijn. En uh, ja, heb mij in, in die hoedanigheid ook erg in de onroerend goedmarkt verdiept. Want ook mijn andere familieleden zitten in het onroerend goed. dus... Uh, ik ben een huizenmannetje. Of volgens, zoals het kabinet tegenwoordig zegt, ben ik een uh, huisjesmelker. Okay. Zo heet ik tegenwoordig. Volgens Ollings. Ja, ja. mm -hmm. Even voor, voor de mensen die nog niet weten wat de LP is. Dat is de libertaire Partij. Ja, wat het voor de uitzending al over is. Kijk vooral op, stem, uh, op stem, stemlp.nl yes. als je daar meer over wil weten. Maar er zat er voor de uitzending al een beetje over te grappen. Van, dat is een uh, plaats voor uh, vinielverzamelaars. Uh, sorry, een, <laughs> een stichting voor Verzamelaars, Maar uh, nee, het is een politieke partij. Goed, ja, uh, het woord is van jou, Rick. Ja, ik, uh, iedere week dan bedenken ik even, ja, waar gaan we het nu over hebben? Um, en vorige week hadden we het over het MKB. Hè? En toen kwamen we al een beetje op allerlei belastingen en dat soort dingen. Nou, en uh, op een gegeven moment dan kom je ook op allerlei regels waar de overheid eigenlijk allemaal in aan het sturen is. Uh, en een van de sectoren waar de overheid heel veel in aan het sturen is, dat op dit moment natuurlijk speelt vanwege een uh, groot tekort uh, op de woningmarkt aan, at, althans aan gewenste woningen hè? want je kunt altijd nog in Delft, of Schiedam gaan wonen, maar dat wil niet iedereen uh, dus ik dacht laten wij het nu eens hebben over, uh, over de huizenmarkt uh, en, en ook over het H-woord of eigenlijk over twee H-woorden uh, inmiddels wordt daar niet zoveel meer over gepraat, hè? maar uh, ik denk een jaar of tien geleden sowieso nog wel over de hypotheekrenteaftrek. En toen had je ook nog iets dat heette het huurwaarde voor ver, tegenwoordig heet dat geloof ik eigen woning voor ver, maar het komt op hetzelfde neer. De overheid gaat ervan uit dat als jij een eigen woning hebt, uh, dat je daar geld mee zou kunnen verdienen door, uh, door het te verhuren. Dus daar betaal je sowieso geld over, ook al verhuur je je woning niet. Maar goed, dat, dat soort dingen, dat soort constructies, daar, uh, daar wil ik nou vanavond even over gaan hebben. Uh, en misschien kunnen we eigenlijk gewoon gelijk beginnen met die, uh, die hypotheekrenteaftrek. Want ik neem aan dat je daar ook mee te maken hebt, uh, Jeroen. Nou, en... eigenlijk niet Ja, alleen particulier. Ja. Uh, hypotheekrente kan je alleen voor je eigen huis uh, gebruiken. Dus alle andere woningen die je hebt, of alle andere bezitten. Ja, dat... Vroeger kon je nog kredieten of, of andere hypotheek-aftrekken. Dat kan allemaal niet meer. Nee, dus nee. ja, voor mijn eigen woning. Uh, nee, maar ja ik, merk, ja, ik merk daar niet echt veel van. Mm. Nee. Want dat, als je ziet wat je uiteindelijk allemaal moet betalen... en wat je er eventueel terugkrijgt, nou, dat is niet schokkend. Eh, nee, nee. en de huurwaarde voor is bij jou dus ook niet van toepassing... op die andere woningen die je in bezit hebt. Ja, die woningen. Kijk, de belastingen die je, die je over, over je vermogen hebt... Dat wordt, dat wordt natuurlijk veel te hoog ingeschaald. Als je kijkt naar het rendement wat eruit zou moeten komen... Uh -huh. uh, dat haal je niet met het rendement dat de overheid nu schat dat jij eruit haalt. En al is het alleen maar omdat de overheid zelf creëert dat je dat rendement niet haalt. En al is het maar inderdaad door dus hoge lokale en hoge landelijke belasting, zoals inderdaad de vermogensbelasting. Uh -huh. uh, maar ook de milieumaatregelen. En dat is voor de woningmarkt op dit moment, het lijkt nog niet helemaal ingedaald bij iedereen. Maar dat, is, dat gaat een ontzettende klap opleveren. Als je bedenkt dat je voor een. Uh, even een kleine zijsprong, maar wel relevant. Laatst met een directeur van een woningbouwcorporatie gesproken. En die vertelde mij dat hij per 50-jarig flat 100.000 euro moet investeren. om het van het gas af te halen. Mm -hmm. en, en ik heb uh, zelf voor mijn, uh, mijn 50-jarig flat ge geoffreerd. of laten offeren wat, wat dat kost. En dat is inderdaad. ik kwam iets lager uit. Maar een vergelijkbaar bedrag. Als je dan weer kijkt naar rendement. Of je dat er ooit uit haalt, Nou nee, dat haal je er nooit uit. Dus het is de overheid die op alle mogelijke manieren. Door middel van het huurwaardig profet, Maar ook door vermogensbelasting. Maar ook door alle milieumaatregelen. En lokale heffingen. Die het eigenlijk ook niet meer interessant maken. Om, eh, om, om iets, iets te verhuren. Of, eh, of iets te gaan ontwikkelen. Iets nieuws te gaan doen. Mm het -hmm. is dus een... Uh, ja, dat vind ik wel een, een punt. Ja, maar dan nou zag ik ook... Uh, ik, ik denk, nou, ik ga even kijken op de site van de LP... wat, wat, uh, wat daar gezegd wordt over, uh, over de huizenmarkt. En die hebben een standpunt over woonzekerheid. En we ook uh, de site liefst aansturen op, uh, uh, op huizenbezit. Dus dat, uh, dat is dan best wel een bijzondere situatie... waarin het volgens mij nog een hele hoop moet gebeuren... voordat, uh, voordat het zover is. Ja... Dat denk, ik, dat denk ik ook. Maar kijk, voordat het überhaupt interessant wordt, dit hele gesprek over huur of koop, uh, het, het is alleen maar interessant als het maken van die huizen, het bouwen van die huizen um, rendabel is. En ik geloof dat je net het woord gebruikt, gebruikt passende, passende woningen. Mm -hmm. Waar je misschien dan nog even grappig aanhaalde. Ja, ja. Dat, is een, dat is een interessante. Ik heb een tijdje geleden uit laten zoeken, wat kost het nou om een woning te bouwen? Mm -hmm. Gewoon het is simpel, een, een, een, gewoon een, een normale, voor iemand, weet je, als je 700, 800 euro per maand aan huur wil betalen. Mm -hmm. Nou, dan uh, zou je zeggen dat zou moeten kunnen voor 90.000 euro. Maar mm -hmm. dan moet je de grondprijs nog betalen. En dan komen er nog allerlei andere regelge regelgeving komt er overheen die het nog duurder maken. Mm -hmm. Ergo, het wordt gewoon eigenlijk niet meer interessant om voor de, de, de projectontwikkelaars om woningen te bouwen die passend zijn. Het is eigenlijk alleen maar de, uh, een, een, ja, winstgevend om het duur te, te bouwen. Terwijl ja. je veel zou kunnen verdienen aan huur. Maar ja, als de grondprijzen hoog gehouden worden door gemeentes... en de regelgeving om te mogen bouwen... Mm -hmm. die maken het zo kostbaar en zo complex. Ja. Vandaar dat, er, dat, je, dat, dat je woningen in die sector alleen maar gebouwd ziet worden door corporaties... Ja, want die zijn verplicht om 80% van hun woningbestand uh, aan sociale woningbouw te realiseren, toch? Ja. Maar het, je zou er als particulier, zou je dat ook kunnen doen of als projectontwikkelaar... maar dan moet er echt wat veranderen, dat is ook een standpunt van de LP, aan het dereguleren. En de, en de, overheid, de overheid moest dingen loslaten. In Tokio uh, was het woonprobleem groot en het is nu een stuk minder en het enige wat ze daar gedaan hebben is de overheid een paar stappen terug laten zetten mm -hmm. zich minder laten bemoeien met, met, met wat, hoe dus bij wijze van spreken zelfs de welstandscommissie er uitgetrokken. getrokken mm -hmm. en natuurlijk veiligheidsnormen ah, logisch, maar verder loslaten, en dat loslaten heeft voor een enorme boost gezorgd dat veel meer gebouwd werd en het ook betaalbaarder werd om te bouwen dus ik denk dat we in Nederland ook zo'n modus moeten vinden ja, dus je zou eigenlijk zeggen, oh, op het moment dat je gaat dereguleren, dus misschien ook eens kijken naar van hoe strikt moeten die bestemmingsplannen en structuurplannen eigenlijk zijn. En uh, uh, hoe strikt moeten we kijken naar, uh, naar hoe een woning eruit ziet. Dat zou al, ook voor mensen met, juist met een laag inkomen, zou dat heel veel op kunnen leveren. Ja, ik denk het wel. Zeker, kijk, als je bijvoorbeeld zijn nu, in, in, uh, zeker in, in, in de wat uh, ral, uh, buiten net buiten de steden of in de wat kleinere steden, zie je heel veel winkelpanden leeg staan. Maar mm -hmm. probeer, die, probeer die maar om te bouwen naar woning. Eh, mm -hmm. Probeer de gemeente maar zo ver te krijgen om het bestemmingsplan te wijzigen. Nou, dan ben je... Eh, toevallig heb ik daar zelf ook mee in aanrekening geweest, dat was ik niet mijn broer. Die wilde dat ook voor een van zijn winkelpanden waar niemand meer in kwam. Mm -hmm. Dan ga je naar de gemeente en zeg nou, laten we dan eerst maar eens een onderzoek doen, want de, de ramen zijn te groot. Wat de ramen. Nou, want kijk, dat zou een soort van overlast kunnen geven voor wie er woont. En hij zegt, ja, maar luister nou eens even. Dat bepaalt degene die er gaat wonen, toch? Mm -hmm. nee, die, die, die gaat, ja, nou, dat moeten we dan maar eens laten onderzoeken. Dat onderzoek kost 7000 euro, of u dat even wil betalen. Mm -hmm. Ik kan maar niet ver vertellen hoe we het verder hebben opgelost. Mm -hmm. Maar goed, de overheid heeft ermee van een stapje opzij gezet. Mm -hmm. Dat is soms wel een goed idee. Ja, maar dat is eigenlijk uh, uh, ja, een soort van het tegenovergestelde beeld wat er, uh, uh, wat er over het algemeen uh, heerst. In ieder geval, uh, bij, in ieder geval bij Ollongren waar je het net over had. Van dat mensen die een pand dat ze in bezit hebben uh, willen verhuren aan mensen voor misschien wel gewoon een laag bedrag. Weet je? Dat wordt al snel als huisjesmelken neergezet. Onafhankelijk ja, maar, van de kwaliteit daarvan. Ja, ja maar het klopt niet. Weet je, Er is, is regelgeving hè? met een hmm. puntensysteem. Waar eigenlijk staat van als jij iets gaat verhuren, ook als particulier. Hmm. Dan heb je een puntensysteem van nou, is het geïsoleerd, heeft het dit, heeft het die, heeft het een bepaald soort verwarmingsinstallatie. En voldoen je aan dat puntensysteem. Hè? Dat, dat, dat, dat, er zit een bedrag aan, dat punten, uh, aan het aantal punten gekoppeld. Dus ook een aantal vierkante meter. Als jij daar ver boven gaat zitten, dus gaat het huisjes melken. Dan kan een huurder, die kan naar de huurcommissie stappen en zeggen, hé, hey, hey, wacht eens even, dit, dit, dit vind ik veel te hoog. Nou, dan komt er iemand langs en die zegt, nee, dat klopt inderdaad, je hebt recht om alles wat je te veel betaalt op terug te krijgen. Dus er is al regelgeving en ik snap ook helemaal niet waar, ze, waar vaak kamerleden, soms denk ik dat ze hun eigen overheid niet kennen, zeggen ze, ja, er moet regelgeving komen. Ik denk, ja, maar die is er al. En die gaat soms wel erg ver. Die per vierkante meter bepaalt uh, wat jij mag vragen. Ja, maar dit is dus ook interessant. Dat, uh, de, de, dat is wel een soort conclusie die natuurlijk wel veel vaker is getrokken door libertariërs. Dat uh, uh, het feit dat je regelgeving hebt, dat maakt nog niet dat zaken dan ook in één keer goed gaan lopen. Het nee. vraagt wel dat mensen daar iets mee doen. Ja, dat, dat is een soort van, je, het vraagt nog steeds eigen, eigen inzet. Denk, denk, denk aan het ar armoedebeleid. He, wat heeft dat arme mensen opgeleverd? Denk aan drugsbeleid. Met ongelooflijk veel geld wat er, wat er wordt gedaan om, om drugsproblematiek survivalist te voorkomen. Hmm. Al het geld, alle aandacht, al, alle projecten, het heeft allemaal vrijwel niets opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de huizenmarkt. Je moet, hoe meer je je bemoeit met iets, hoe beklemmerder het wordt en hoe minder oplossend het, het werkt. Althans, ik zeg niet dat je... Alles maar moet loslaten. Mm -hmm. Maar er kan heel veel meer losgelaten worden. Ja, in mijn optiek. En, en zijn er nou naast Tokio, dat noemde je net al even. zijn er een soort van nog andere voorbeelden in de wereld. waarvan jij denkt. nou dat is eigenlijk nou gewoon een goede oplossing. van hoe je zo'n. Uh, die huizenproblematiek zou kunnen aanpakken in Nederland. Nou ik moet zeggen ik, dat ik Tokio als goed voorbeeld ken. Mm -hmm. maar ik zou liegen. als ik nog allemaal. Ik weet wel waar het verkeerd gaat, zoals Londen. <lacht> maar ik weet niet. Ik weet niet uh, Nee. Waarom, waarom loopt dat scheef in Londen? Nee. Nou, kijk, ik hoorde ooit iemand zeggen... kijk, het is, het is logisch dat je in Amsterdam zoveel betaalt... want hè, dat is de markt en ik geloof ook heilig in die marktwerking. Maar als je in Londen betaalt tegenwoordig voor een, een, een, een, een woning... ter grootte van een badkamer... Nee. Eh, waar, je het bedrag waar je hier ineens een gezinswoning voor koopt... Nee. en dan vraag ik me af hoe reëel, hoe reëel is, is dat? Kijk, als alle inkomens nou ook tien keer hoger zijn daar. Mm -hmm. zijn er wel wat hoger. Ja. Maar, maar goed, ik... Ik ken datzelfde verhaal, verhaal wel op, van New York, ik York inderdaad. Ja, ik, ik ken datzelfde verhaal van New York... waar je ook gewoon duizend uh, euro betaalt voor tien vierkante meter. Ik, en dan moet je gemeenschappelijke, gemeenschappelijke badkamer... gemeenschappelijke keuken, dat soort dingen. Dus t, ja, die ja, prijzen lopen wel eens meer. Want in, in, in, in hotels, eh, omdat het goedkoper is dan uh, een, een woning duren. Hmm. dat is ook wel een interessante ontwikkeling dan, een soort van daarnaast, ja. ernaast ja. een vriend van mij die had inderdaad in Parijs een tijd lang in een hotel gezeten langs de pediferie je uh, kon gewoon helemaal geen woning vinden toen in Parijs hè, waar, hij, waar hij toen werkte hmm. Maar is, uiteindelijk had hij een beetje mazzel heeft hij een leuk studiootje gevonden ja. nou, het is ook wel interessant dat als je kijkt hoe zich dit verhoudt tot allerlei milieumaatregelen die er wat betreft verkeer getroffen worden dan denk ik als je nu wilt dat mensen dicht bij hun werk gaan wonen dan moet je dus ook zorgen dat daar, uh, dat daar geschikte woningen beschikbaar zijn. Uh, ja. En ja, dat krijg je niet voor elkaar. Als je ook een strikte regelgeving hanteert. En dan gaan mensen dus reizen van verder weg naar hun werk. Ja. En, de, en zelfs in deze coronacrisis staat Nederland helemaal vol met files. Ja, nou ja, voor die milieumaatregelen nog zo. Je, wat je net zegt, hè, transport, dan gaan ze nu bijvoorbeeld eh, iets voor mensen die met een wat lager inkomen is: van je woning naar je werk gaan. Mensen doen dat bijvoorbeeld op een brommer. Nou, mm -hmm. Amsterdam is ermee begonnen om brommers van voor 2011 te verbieden. Den Haag volgt nu en nog meer andere steden volgen, allemaal omwille van fijnstof. Mm -hmm. eh, iets, iets wat ook met het bouwen van huizen weer een probleem is: de fijnstof. Eh, als je kijkt, wetenschappelijk gezien, wat het aandeel is van die brommertjes... die, hoeveel, die kleine hoeveelheid brommers van voor 2000 is het gewoon niet heel. Maar toch doen ze het. Het is puur voor de bühnebeleid. Kijk, wij zijn goed bezig. Ja, want ze vinden dat het zo stinkt bij het stoplicht. Ja, maar dat heeft niks te maken met milieu... of met fijnstof dat het stinkt. En daar, en daar gaat het met heel veel beleid uh, fout. Maar goed, nu zie je dus dat die mensen... gedwongen worden om, om geld uit te geven... Mm -hmm. Wat ze vaak dus ook niet hebben. Want uh, mensen met een. Uh, kijk, als je met, een, met je dikke auto naar je werk gaat, dan heb je al een parkeerplaats. Maar mensen die met een scootertje naar, naar, naar een job gaan hier, en die moeten in één keer 1500 tot 2000 euro uitgeven voor een nieuw transportmiddel. Ja, dat, ik vind dat je dat niet kan doen als overheid. Net als die milieumaatregelen voor huis van het gas afgaan, kan ook niet. Dat kan niet. door de woningmarkt Kan niet. Maar nu even over die, uh, over die hoge prijzen, hè? want het, uh, ja. um, kijk, de libertariërs die denken over het algemeen dat nou, het levert allemaal voordelen op als je, als je een woningmarkt liberaliseert. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk altijd mensen die niet goed zijn in onderhandelen. Uh, zoals bijvoorbeeld studenten die net op zo'n woningmarkt komen kijken of seizoensarbeiders die uit een heel ander land komen en geen idee hebben wat een normale prijs is. Hoe zorg je er nou voor dat, uh, dat die niet uitgebuit worden in een huizenmarkt die ze niet kennen? Weet je er zit natuurlijk een deel eigen verantwoordelijkheid in en je willen verdiepen in zo'n uh, probleem. Maar ja. dat is traditioneel gesproken ja, dat wordt het als staat van overheid. Over, ik kan dat niet echt zeg maar, met, met cijfers en wetenschap onderbouwen. Maar als je dus inderdaad, waar ik net wat ik net aangaf, wat het eenvoudiger en goedkoper maakt en het makkelijker maakt om huizen te bouwen. Hè, en nogmaals, hoe minder regels en hoe minder heffingen en hoe minder belastingen, hoe goedkoper het wordt... dan is er een groter aanbod. En naarmate het aanbod groeit, ga je ook concurreren op een markt. Mm -hmm. Nu is er een, een, een tekort aan woningen. Ja, en dan kan er dus eigenlijk kan er gevraagd worden wat je maar wil. Dus, dus ik denk, hoe meer woningen, hoe, hoe beter de prijs zich zal reguleren. Althans, ik denk dat zo de vrije markt werkt. Maar nogmaals, ik heb geen achterliggende stukken van... ...en hiermee kan ik het <lacht> bewijzen. Ik denk het ja. wel. Ja, ja. Nou ja in, in dat geval komt natuurlijk... Uh, ...als je in Nederland... ...geen bestemmingsplannen zou hebben, geen structuurplannen... ...je mag overal bouwen wat je wil... ...zolang het stuk grond maar voor jou is... Hè, ja. dan, uh, ...dan heb je natuurlijk de kans... ...dat heel Nederland gewoon volgebouwd wordt. Ja, je zou kunnen, uh, gebieden kunnen aanwijzen... ...waar je het niet wil. Maar nu, kijk, een bestemmingsplan... Is tot daaraan toe. Maar nu zegt een bestemmingsplan, bijvoorbeeld als het een winkelpand is, zegt een bestemmingsplan ook wat voor winkel je erin moet hebben. Mm -hmm. Zo ver gaan die bestemmingen. Kijk, ja, kijk, als je een stukje regulering hebt, kan ik nog enigszins begrijpen dat je niet wilt dat je hele natuurgebied wordt volgepland mm -hmm. met torens. Maar. Kijk, je, kan, je, het is, je hoeft niet eens een kaaschaaf te gebruiken. Je kan echt flink met een, met een sloophamer nu al door alle bestemmingsplannen heen. Mm -hmm. En dan nog is, er, is, is natuurgebieden en et cetera zijn op drie dubbele manieren beschermd. Dus het wordt niet zomaar volgbaar. En dus ze zeggen ook wel, eens hoor ik ook wel eens, mensen in politiek zeggen: ja, maar dan krijg je Belgische toestanden. Als je dat weer zou doen als je het loslaat. Nou, ik rij regelmatig door België. Mm -hmm. en, maar waar zijn dan die toestanden? Want ik vind ze mm -hmm. niet. Net zoals welstandscommissies. zei ze zijn ook. daar laten ze het. Laat maar. Mm -hmm. maar ik, geen rare dingen daar. Althans, niet storend. Nee, nee, nee. Het is, het is nog sterker. Ik ga binnenkort in Almere Oosterwold wonen. is een compleet nieuwe wijk. Daar hebben ze ook geen welstandscommissie. Het is een soort bouwbesluit light. En iedereen bouwt daar wat hij wil. En iedereen is ontzettend tevreden over. Ja. En mensen die bepalen daar zelf hoe hun weg eruit komt te zien. En hoe ze onderling afspraken met elkaar maken over het waterbeheer en de rioolzuivering. En dat gaat allemaal prima. Echt? Nou, dat vind ik echt... Dat ken ik helemaal niet. Voor iedereen die daarin geïnteresseerd is... kijk op Maakoosterwold.nl. Ik heb nog zo'n voorbeeld. Ja. Uh, mijn, mijn moeder woont in Kinvara... in uh, Ierland. En uh, ja, Daar kennen ze ja. volgens mij ook geen welstandscommissie. En dat uh, merk je heel erg als je daar doorheen rijdt. Iedereen die, die kleurt zijn huis... met uh, allerlei pasteltinten. Het uh, ziet er allemaal heel schattig uit. En Het is zelfs mm -hmm. zo erg in dat dorp waar ze woont... dat er gewoon bussen met toeristen... Speciaal omrijden om even al die gekleurde huisjes in Kinvara te zien. <laughs> dus dat is ook voor de, uh, uh, de toerisme daar in die uh, streek is het ook weer heel goed. Want daar hebben ze dan zo'n, ze hebben ongeveer, uh, er zijn twee straten en ongeveer 21 cafés. <laughs> dus dat is wel goed voor de, voor de lokale economie daar. Dus, uh, <laughs> en de toeristenshop. Ja dat, het kan, het kan er, ja, dat kan natuurlijk ook gewoon het het onderdeel van je cultuur worden. Hè? Van zo, zo laten wij de huizen eruit zien en dat vinden wij mooi hier. Ja. Ja, in, in Italië heb je er bijvoorbeeld bij, uh, bij Genua in de buurt, de Cinque Terre. En op uh, Venetië heb je verschillende eilanden met uh, hele gekleurde huizen. Op Burano bijvoorbeeld, ook prachtig. Nou ja, Curaçao zitten ze ook. Dus, uh, ja, zou ze ik zeggen. Ja. Wordt er ja. blij voor Curaçao. Ja, ja, nou, word ook ik van Curaçao? Ja. Uh, ja. ja, ik ben er nog nooit geweest, maar als ik die plaatjes zie, dan word ik daar al blij van. Ja. Heb ik het nog wel een keer met je over? Dat is onwijs leuk daar. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik geloof dat de producten daar dan weer wel heel erg duur zijn, hè? Weet ik niet. Ik zat alleen maar te eten op het strand. <laughs> um, nou, ik wil straks ook nog wel hebben over de sociale woningbouw. Weet je, dat zit een hele geschiedenis achter natuurlijk van hoe dat vroeger in Nederland verliep hè, via alle private, private uh, personen. Um, maar eigenlijk kwam ik eerst nog eventjes terug naar, uh, naar de hele kredietcrisis van 2008 en het verhaal met de onderwaterhypotheken. die hebben in Nederland uiteindelijk ook mee te maken gekregen, mindere mate, maar in de Verenigde Staten is dat eigenlijk een beetje begonnen hè, met die subprime loans. Uh, en wat ik eigenlijk denk is van hey, hoe ga je nu ervoor zorgen uh, dat, dat zo'n markt zichzelf daarin reguleert zonder dat de overheid zich ermee bemoeit? Want zijn huis moet betaald worden. Je, dus dan, ja, een bank die is wel bereid om jouw lening te verstrekken... en als het uh, verkeerd loopt, dan neemt hij gewoon je eigendom in. Ja, nou moet ik zeggen... er is vast iemand anders hier online die daar wat meer over is. Kan, uh, financiën hou ik me, wat dat betreft... bankenregels laat ik aan mijn adviseur. <lacht> dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja, ja, ja. dat kan zeker. Nou, wat ik zelf daarover zat te denken is van, nee, dat zijn allemaal natuurlijk, uh, ja, ze noemen het in Nederland rommelhypotheken. Hè? En het probleem wat daarin... We hebben ja. ja. Ja, Richard nog. Richard. <laughs> ja. Oh, dan, dan heb ik misschien heel veel lek. Nee, ik hoorde je nou zeggen. Hallo? Ik hoorde je nou zeggen. Oké, ja. oké. Okay, okay. Uh, Oké, okay, well, yeah. uh, de, de aanloop naar die, die uh, uh, kredietbubbel, uh, dat uh, was zeg maar, het slechtste van beide kanten. Dus uh, er werd uh, gedereguleerd, zeg maar, uh, wat je absoluut niet moet dereguleren. En er werd uh, vanuit de overheid, de uh, Amerikaanse overheid, die staat er altijd vaak wat anders in dan bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... Uh, daar werd toen juist verplicht uh, dat mensen die leningen aan moesten gaan. Dus alle katen waren geschud om het te laten uh, klappen. En, mm. uh, en dan had je zeg maar, niet alleen die uh, hypotheken, zeg maar. Maar uh, daar, werd, daar werden ook nog zeg maar, uh, financiële spullen van gemaakt uh, in de derivatenmarkt. Uh, Pakketten van verkocht en in verhandeld en op gegokt. En, uh, uh, en daar zat toen ontzettend veel geld in, pensioengeld, alles zeg maar, uh, als een soort ha financiële hartinfarct, zeg maar, mm. stortte dat toen uh, in elkaar. Maar was het kern uh, van het probleem juist niet dat, uh, dat, dat met de rente uh, van, de, van, van de Federal Reserve, uh, dat daar de kern van de oorzaak zat? Uh. Ja. Uh, zei ze, wat daarover wel, wel eens later is geconcludeerd is dat er een moral hazard was zoals ze dat noemden, dus die banken die kregen aan de ene kant wel commissies voor die leningen die afgesloten werden maar net als in Nederland uiteindelijk toen de Nederlandse banken gingen omvallen uh, konden ze die risico's die konden ze wel afwentelen, weet je? dus in Nederland zijn allerlei banken gered en in de Verenigde Staten is iets vergelijkbaars gebeurd Dus die, die risico's die ze liepen met het afgeven van die leningen die werden niet volledig door hunzelf gedragen. Ja, dan is het makkelijk om geld uit te lenen. Ja, maar er komt toch ook omdat dat die, nee, goeie... die rente van de centrale bank uh, in één keer omlaag ging. En, uh, ja, dat, dat heeft ook weer een sneeuwbaleffect, toch? Leningen en hypotheken. Nee, de, de crisis die was al in... Dat uh, uh, was een mooie uh, VPRO-programma uh, uh, tegenlicht. Die was al in 2005 afgekondigd. Dus toen uh, kon je voorspellen, zeg maar... ...dat het onder water uh, ja, zou gaan. Ja, de die je vertelde al in 2003 geloof ik. Ja. En, um, ja, en het was dan met name dan... ...hier kwamen dan uh, die banken uh, redelijk onder water uh, te staan. Ook omdat zij ook nog eens een keer aan elkaar uh, geld hadden geleend, et cetera... ...om uh, dit uh, mogelijk te maken. Dus die huizen werden gekocht... Toen het allemaal netjes hoog stond. En, uh, uh, maar er kwam verder geen geld meer binnen. Want niemand kon het aflossen. Dus uh, ja, toen, uh, toen, uh, toen, uh, ja toen kwam er dus een zeg maar, soort financiële infarct. Dus, en, waarbij dan ook die derivaten nog een rol speelden. Uh, want uh, ik geloof de Deutsche Bank had bijvoorbeeld ook en leningen en derivaten van andere banken. Dus ja, toen stortte het hele systeem ook echt in elkaar, dat je dus in wezen wordt dus ook geld uh, gepompt in een soort gokhal over van uh, uh, gaat een markt in elkaar storten of leeft het op. En, uh, en, en dat gaat echt en die economie is nog groter dan de markt zelf dus als je bijvoorbeeld uh, de markt van sinaasappelsap uh, hebt is de verhouding volgens mij het was in ieder geval toen zo dat uh, het uh, gokgeld wat er omheen zit was acht keer groter dan mm -hmm. echt uh, het geld rondom de sinaasappels uh, zelf ik vind mooi Wist ze waar ik aan moest denken in één keer? Dus, uh, aan een aflevering van uh, overigens ook Libertariërs, de makers van South Park. Die mm -hmm. een aflevering over de Margaritaville. Ja. Moet je maar, degene die die niet kent, maar eens opzoeken. Maar daar wordt eigenlijk het, hetzelfde wat Richard net verteld, wel op een hele grappige manier uitgelegd van iemand die een een margarita-fills, een apparaat koopt waar je margaritas mee kan maken... die dan weer uh, uh, die, die dan terug wil brengen. Maar dat kan niet, want alles zit namelijk weer verkocht in, in, dat zit in een pakket. En dat pakket was weer doorverkocht naar een andere... Nou goed, in ieder geval zo mm -hmm. net een, een aanrader. Maar nou, dat is een zijwaardje. Ja, ja ik vind het wel een mooie. Want, nee, ook, ook dat hele gokwerk rondom die huizenmarkt... Uh, da daar kom ik dan op een probleem ik ben, ik ben volontarist slash anagocapitalist in hart en nieren want daar kom ik bij een probleem uh, waar ik altijd moeilijk mee uit de voeten kan en daar kan ik wel een oplossing voor bedenken maar dat is dat lang niet iedereen die ergens een contract ondertekent uh, begrijpt wat er in dat contract staat en wat voor consequenties dat heeft en ik vond dat altijd wel een voorwaarde voor als je ergens een contract afstaat dat je begrijpt waar je voor tekent en ik, ik zit nog steeds te twijfelen of dat, of dat juridisch houdbaar is als iemand een contract ondertekent wat hij nooit heeft begrepen. Of je dan kan zeggen aan, is het eigenlijk gewoon niet geldig. Dus er zijn allerlei samenlevingen. Zoals bijvoorbeeld in de in Arabisch, Arabische cultuur. Daar is het zo dat als je een contract met iemand getekend hebt en het eigendom van, van zoiets dat gaat over op een andere eigenaar of zo. Of er komt ineens een andere bestuurder, dan is dat contract niet meer geldig. Dus er zijn ook wel andere, andere visies daarop binnen de wereld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daartegen aankijken. Je ja, er gewoon iemand in die het wel begrijpt. <laughs> ja, ja. ja ik, ik, dat ik, kan, dat kan maar, ik dat, een... maar dat gebeurt over het algemeen toch niet. Dat gebeurt he? over het algemeen niet. ik huis kocht, had ik gewoon mijn vader ja. erbij gehaald, die weet er alles van. Dus Heel goed in dat mm -hmm. soort dingen. En Die had er even naar gekeken en die zei, nou, dit ziet er wel heel goed uit. het maar doen als ik jou was. Ja, ja, ja, ja. Als je een beetje slim bent, dan doe je dat inderdaad. Maar, maar er zit niet een soort van rem op, tot op het moment dat jij het niet begrepen hebt, dat je dan ook echt niet kunt tekenen. Wel mensen die wil zo onbekwaam zijn, zeg maar. Die kunnen niet, wettelijk gesproken, niet tekenen voor, voor dat soort dingen. Maar stel dat je gewoon een beetje dapper doet. Zo, ah, zommel, oké, ik snap het wel. En je zet je handtekening eronder. En dan ineens kom je erachter dat je, <coughs> dat je veel te veel geld moet betalen. Dat er allemaal andere dingen aan vastzitten. Ja, het ja, is een beetje stom, weet je. Ja, ja. Ja. Ik vind het lastig, maar ik vind het wel eigen verantwoordelijkheid. Ik snap namelijk ook sommige financiële constructies niet. En wat ik dan doe, dan schakel ik dus een adviseur in. Mm -hmm. en die regelt dat dan voor mij. Of als je een hypotheek nodig hebt, dan doet hij dat. Regelt hij dat voor mij. Ik, ik, zoek, ik zoek het niet eens uit. Alleen hij legt mij wel uit wat ik, wat ik moet weten. Mm -hmm. uh, zelfs als je een stoere jongen bent die even wat wil kopen. Ja, je leest niet het contract. Kijk, tenzijde zoiets is als Apple, als je 2400 kleine pagina's moet doorlezen, <laughs> ja, dan druk je toch ook oké okay, met die algemene voorwaarden. Dat is wat anders. Maar een contract voor een huis waar je een paar ton voor betaalt, uh -huh. ja, sorry. Nee, maar ik uh -huh. zat net te denken, is ja. dat niet ook een, een deel van de problematiek die in de Verenigde Staten toen gespeeld heeft? Weet je, mensen hebben het gewoon niet begrepen. Nou, sowieso de hypotheek eigenlijk niet ja. konden betalen nou, wanneer, wanneer, wanneer, wanneer die, die, die, die hypotheekrente, of tenminste die rente van de centrale banken omhoog zou gaan. Dat vond ik al, dat herinner ik me nog toen ik mijn huis kocht, ja. toen zei uh, mijn vader, die, zei nog van, uh, die legde mij nog uit van uh, je hebt rente van de centrale bank en dat kan omhoog of omlaag gaan en, en de ene keer dan heb je, betaal je heel weinig en de andere keer betaal je heel hoog, ik betaal dat heel weinig. Maar toen zei die man bij wie ik uh, het huis kocht, die, uh, die makelaar, die zei dat ook nog tegen mij. Van, uh, Ja, het kan zijn, nu is het lekker goedkoop die, die, uh, die, met die rente, maar straks verandert dat. En dan uh, kan het in één keer, uh, ben je veel meer kwijt. Dat bedenk je wel even, dat, dat moet je wel even realiseren, zei uh, En ik geloof dat dat in Amerika mm. nooit gebeurd was. Hè? Dat... Ja, met risico. Ja. Ja? Het risico, nee, het risico moet duidelijk vermeld worden. Uh. En inderdaad in de Verenigde Staten werd dat uh, duidelijk niet vermeld... vanwege de commissie. In, in Nederland uh, heb je nu veel meer van die reclames. Hè, van uh, let op, uh, deze be belegging heeft een hele hoge risico. Mm. Maar dat kwam ook een beetje hè, na de uh, Landisch Bank... Uh, hè, die IJslandse Bank en, mm. uh, en de DSB Bank en dat soort dingen... Uh, waarin zeg maar uiteindelijk... Het verdienmodel, ja, dat was ook niet helemaal, laten we zeggen, hoe noemen ze dat in Halal? Snap je? Daar zou iedere neutrale mens. Haram, precies. Daar zou iedere neutrale mens van denken: van ja, hier stinkt. Dus er is niks mis dat iemand geld verdient of wat dan ook, maar hier heeft iemand een kaart in de mouw, laat ik het zo zeggen. En crimineel gedrag ook... bijna... Uh, nou, op de hoogste... Ja, op de hoogste regionen van de kredietbubbel wel. Dus er waren gewoon echt nog mensen die... Uh, zaten te juichen... om het geld die ze verdienden... terwijl er gewoon uh, pensioenen aan het verdampen waren. zeg maar. En, uh, omdat zij er net wat eerder bij waren... maar dus ook invloed hadden... op het crashen van de markt. En uh, ja... En, en dat, en dus ook, ja, en dat, ja, kijk, ik wil zeggen van, uh, hè, je, je kijkt de uh, verslaggeving op na want uh, ja, het gaat er gewoon om: uh, soms wisten, soms weten mensen het. Dat van de kredietcrisis waren er gewoon mensen die het gewoon echt wisten. Uh, uh, kijk, uh, uit, uit, uh, uiteindelijk in het grote verhaal hè, uh, had hier in Nederland geen enkele economen zien aankomen en zo, wow. terwijl uh, je, ja terwijl uh, je had het uh, je had, maar dat is zo'n politiek gelul want zoals ik al zei, het was al een keer op tv geweest, hè, er was iemand gezegd uh, uh, uh, Verenigde Staten leefden veel op de pof het is de grootste economie van de wereld en uh, de, deze bel gaat instorten. Hè? Mm. Dus uh, als huizen minder waard worden. Dan, uh, nou, dan heeft dat heel veel financiële gevolgen. Uiteindelijk zelfs. Hè, dus ook krijg je daar weer een recessie van. Werkloosheid. Dat soort dingen. Waardoor het, uh, de, de klap uh, nog erger wordt. Nou dat is allemaal gebeurd. Uh, ja. Terwijl het hele model uh, was uh, gebaseerd op. Uh, groei, en hele agressieve groei. Uh, ah. ja. ik, ik, ik heb een vraag, je, je, je zei het net over de, de, de, de, het op de pof uh, gedrag, wat, wat vaker inderdaad werd genoemd in Amerika destijds, maar als je nu kijkt naar Nederland nu, dan, is er eigenlijk, dan, sta, dan staan wij echt ontzettend hoog wat betreft... Uh, uh, schulden, de Nederlanders hebben ongelooflijk veel schuld Als, uh, uh, ik las vandaag dat de Italianen echt, echt drie keer minder schuld hebben ja, <laughs> wel hun overheid maar niet, niet de inwoners nou, het is wel een signaal want uh, toen ik e nog economie leerde in uh, jaren 90 was uh, Nederland een van de grotere spaarders. <laughs> nou, blijklijk is dat uh, omgeslagen ik wil het verder niet bij maar ik, uh, ik, ik neem het gewoon van je aan Um, het is wel zo, um, schulden uh, is uh, een investering. Ja, als je iets leent, uh, dan geef je het ook echt iets uit aan iets nieuws. Ja, dus uh, op zich is dat nog niet het ergste voor de economie. Maar als je schulden gaat maken om te investeren... wat in negen, 1929 uh, gebeurde en dus bij de, uh, en dus bij de uh, kredietbubbel... Uh, ja, dan, dan krijg je dus echt een enorme infarct. He, dus niet een kleine recessie, maar een enorme grote correctie. En op dat moment moet je gewoon ontzettend veel uh, reserve hebben. En dan kun je gewoon alles wat, wat instort, uh, bedrijven, huizen... kun je gewoon wat de Amerikanen dan, uh, hoe heet dat, uh, a penny for a dollar uh, opkopen, uh, zeg maar... Dus um, er zijn gewoon mensen die er zelfs mazzel van hebben... dat uh, de hele boel uh, in elkaar uh, stort. Ja, ja. ja. En wat mensen ja. ook... Uh, uh, zeker zelfs in de Verenigde Staten hebben mensen dat wel uh, niet door. Kijk, wij hebben de Nederlandse Bank. Dat is nog redelijk uh, ingekapseld in de, uh, in de uh, Nederlandse overheid... De federale bank van de Verenigde Staten is een private onderneming. Uh, het is niet van de Amerikaanse overheid. Uh, dus uh, ze zijn ooit een keer opgericht om uh, een eerdere crash uh, uh, op te pakken, ik geloof van 1906 of zo. En uh, nou ja, ze zijn 1913 opgericht, als ik het goed herinner. Toen is ook in, inkomstenbelasting uh, is er toen uh, uh, geheven en binnen 16 jaar kwam er alweer een grote uh, crash. Dus uh, uh, dat systeem werkt ook niet helemaal, zeg maar. Ik vind uh, het interessant. Dus, dus de Fed, dus waar de alle Amerikaanse libertariërs altijd met mooie spandoeken lopen, en de Fed, ja, dat is dus gewoon niet van de overheid. Nou, nee, het is geen de aanhalingstekens in opdracht van, hè? Ah, uh, ja. ja, het is wel een opdracht. Weer, trouwens hadden na, na zeven jaar al, had je al de eerste crash. In ne Oké. Okay. Die was ongeveer even groot ja. als die van 1929. Uh, alleen daar uh, merkte je niks van omdat de overheid toen niet ingreep. Toen was het binnen, binnen een paar weken weer voorbij. Maar de, de, de, de vet klinkt op zich dan toch als een zelfstandig bestuur zou gaan. We hebben het vorige ja. week nog uh, over gehad. Uh, met de Kamer van Koophandel en uh, nou, <tossimus> er waren nog een paar, uh, een paar van die instituties in Nederland uh, en Jurien was daar in ieder geval niet heel erg enthousiast over, omdat hij zegt, ah, dan heb je eigenlijk de, de, het fouten van, van beide werelden, aan de ene kant uh, heb je qua inhoud uh, dat de overheid zich er heel erg mee bemoeit uh, en je moet er toch voor betalen weet je ja, en, en, en al dat heb je geen, uh, als burger heb je daar geen controle over, weet je wel? Dus het is, weet je, uh, zit er tussenin en dan kan je maar beter gewoon een echt private uh, instelling hebben die dat, uh, die dat dan wel goed regelt. Maar ja, de, al dat soort alternatieve geldmarkten zeg maar, daar, uh, daar zijn overheden over het algemeen ook niet zo'n fan van. We uh, hebben het bij Vrijheid Radio in de reguliere uitzending wel vaker over gehad, over uh, regelgeving rondom uh, crypto slash bitcoin en dat er dan... Uh, dat het op een bepaalde manier in de wet gezet wordt. Waardoor je daar, daar toch ook weer belasting over moet betalen. En het aan allerlei regels gebonden is. Uh, ja, ja. Dus daar loop je ook op vast. Het lastige is zeg maar. Hè, uh, uh, ja PT, Je hebt een verhaal verteld van de grond. Het is een grondtroep. Hè? Dus je uh, werkt met uh, huizen. En met, met, met geld en zo. En uh, als, als dat alleen maar je focus hoefde te zijn. was het een stuk makkelijker geweest. Maar wat de VET doet, ja, dat, dat moet je ook nog in de gaten houden. Wat Johan zei, hè, als er bijvoorbeeld de rentestand uh, wordt veranderd. En ik geloof het zit nu negatief. En ze hadden laatst nog zoiets ge vreemds gedaan. Ik weet niet meer wat het was, maar het was echt of historisch. Nu doen we zo iets van, ja, zo van: uh, Dit is, dit is e uh, uh, macro-economisch zo apart, weet je wel. Ja, dan moet je echt inderdaad even kijken van... hoe gaat uh, dit zich uitpakken? Hè? Want ja, de Verenigde Staten is een belangrijk onderdeel... Uh, van de wereldeconomie. De olie wordt in de dollars uh, onderhandeld. Dus het kan ontzettend veel uh, instabiliteit uh, opleveren. Als, uh, als, als de VET uh, zeg maar, uh, iets doet. En dan kan het een heel klein berichtje zijn. Hè? De VET uh, verandert de rente... Uh, naar nou sowieso. Maar het is ook een heel andere blik. Het is een heel andere blik van, wat kost een huisje? Het is echt macro-economie. En uh ja, je, moet, je zult zeg maar hè, voor je eigen portemonnee. Zul je beide dingen in de, in de gaten moeten houden. Van hè, wat, wat uh, kost mijn huis. En als je wilt investeren. Van wat, wat, hè, wat, uh, uh, welk economisch model zou je kunnen opzetten voor een verhuur. Of weet ik veel wat. Mm. Maar ook nog zeg maar. Ja, in wat voor economiciteit uh, vind ik. Want zo'n crash is zeg maar heel uh, uh, raar. Want er gebeurt dan iets. En als je bijvoorbeeld een arbeider bent. Mm -hmm. op uh, maandag ga je zeg maar gewoon nog naar de fabriek en op dinsdag is dat allemaal zinloos, want uh, de fabriek is failliet, het ding staat er nog mm -hmm. <laughs> uh, er zijn nog voorraden er zijn zeker nog mensen die het willen hebben mm -hmm. maar uh, de hele boel staat stil en uh, dat is uh, iets heel bijzonders en kijk, we zijn als mensen natuurlijk wel gewend van uh, ...dingen draaien. Ja, dat merk je nu met die corona ook. Uh, uh, daarvoor was je... ...een aantal dingen zo gewend... ...dat ze er zijn, et cetera. Nou, dan is er een beetje crisis... ...gelijk wordt er gehamsterd. En... Uh, mm. ...en op een gegeven moment kan er ook... ...heel veel onder de druk uh, komen te staan. En dan ook daar weer... ...een soort infarct uh, in komen... Uh, ...van... Uh, ...nou, bijvoorbeeld... Uh, de evenementen uh, gaan niet door. Dus dan raken nu alle stijgenbouwers uh, failliet. Ja, ja. Dat soort grappen. Uh, ja, en, ja. En de en de... ja. De sneeuwbal, uh, ja. ja. die wil je dan laten. Ja, sommige bedrijven wil je natuurlijk toch behouden voor de, voor de economie. Misschien wel voor het herstel na de corona. Want ja, anders moet je... Al die bedrijven opnieuw gaan opzetten. Je ziet heel veel er naartoe gaan. Hè? Volgens mij hadden ze uiteindelijk berekend iets van 100 miljard dat er, dat er nodig zou zijn. Gaan we natuurlijk allemaal weer belasting voor betalen. Als het allemaal een beetje weer in normaal vaarwater zit. Uh, maar dat betekent voor een hele hoop mensen ook wel dat ze afhankelijk zijn geworden van de overheid. En dat is, dat is eigenlijk wel een onderwerp, uh, dat een beetje een soort van natuurlijke overgang dat ik wil maken naar, naar het onderwerp van de sociale woningbouw. Maar dat zijn ook allemaal mensen die zich een soort van, ja, afhankelijk van de overheid, uh, ofwel opstellen of in ieder geval in de praktijk uh, daartoe verworden zijn. Uh, en het is wel een interessant punt, want we hebben in Nederland uh, de ontzettend lang, uh, hebben we een soort van private sociale woningen gehad. Hè? Al sinds de 13e eeuw, zeg maar, voor armen en zieken en... Uh, Zelfs weduwe ook. En daar hield dan de adel zich mee bezig. Of de geestelijkheid. En dan die mensen die konden daar gewoon wonen. Voor, voor weinig geld. Uh, en om de uh, ene of andere reden is dat er op een gegeven moment. Uh, dus overgegaan. Uh, eerst naar woningcorporaties. Hè, maar die waren toen nog echt gewoon. Uh, ja bedoeld ook om dat soort mensen aan een woning te helpen. En niet een soort financieel instituut aan zich. Uh, maar vanuit die woningcorporaties. Is het, vanuit de woningwet uh, in 1901. Is het zo. Uh, uh, is het een beetje overgegaan naar een systeem waarbij die woningcoöperaties steeds meer aan wetgeving gebonden werden tot je ja, uiteindelijk nu op het punt komt dat, uh, dat, dat het aan alle kanten dichtgetimmerd zit en minstens 80% van hun woningen ook echt uh, moeten bouwen voor, uh, als sociale woningbouw ja, dus ik, ja, ik zit er wel te denken ja, ja, uh, hoe kom je nu van zo'n systeem uh, in het verleden hebben we dat dus gehad zo'n privaat systeem van sociale woningen uh, waarom is het überhaupt veranderd en, uh, ja, en nee, hoe komen we weer terug jo? Kijk, we hadden het net over Belgische toestanden, maar kijk nou even over de grens, België heeft 8% sociale woningbouw, of 7% hoe komen wij aan 35% in godsnaam, ik, sta, mm -hmm. ik snap het niet en in België liggen ze niet met z'n allen op, op straat onder in een kartonnen doos, nee dus ik, snap, ik, ik, ik begrijp niet en, en nogmaals, ik heb dus daar, daar niet echt de kennis van maar ik begrijp niet waarom dat het hier zo hoog moet zijn. Maar nou, ik begrijp het wel een klein beetje. Want als je kijkt... Je had het net over bestemmingsplannen. Mm -hmm. Elk nieuwbouwproject, waar je ook begint... Dus er staan tien linkse partijen in de gemeenteraad te roepen... maar wij willen wel die 35 of 30% sociale woningbouw. Mm -hmm. Nou, vaak lukt het ze dat ook. Niet altijd. Hier in Rijswijk gelukkig laatst bij een groot nieuwbouwproject... een hele ontwikkelen van een nieuwe wijk... gaat er gewoon geen enkele woning... Want wij zitten al op 40% hier. Mm. Maar in heel veel gemeentes is het gewoon bijna standaard... nou, een derde van wat je bouwt moet sociale woningbouw zijn. En zo creëer je een, een monster. En zo, nou, althans een monster. Je creëert de, de situatie waar je net zegt van hoe komt het nou? Ja, zo. En hoe kom je er vanaf? Nou, eigenlijk... Bijna niet, denk ik. Nou, ik, weet, ik weet ook nog wel, Jo en ik, die hebben toen campagne gevoerd in Utrecht hè, voor de LP. Ik dacht toen, ja, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En toen hebben we eens gekeken. Ik, maar ik hou van analyses maken. Weet je, zo'n gigantische ja. Excel-sheet gemaakt. Van waar, waar zitten nu in Utrecht de grootste problemen? Weet je, die zaten in, in overvecht. Ja. En waarom zaten die nou in overvecht? Want dat is statistisch gesproken volstrekt onwaarschijnlijk. Dat er zoveel mensen in de bijstand zouden zitten daar. Dus ik denk, ga eens uitzoeken hoe dat nou kan. En als je in overvecht gaat kijken, dan zie je dat er gigantische hoge uh, sociale woningbouwflats zijn neergezet. in de jaren 70. toen iedereen hap. In een de, in de woning gedouwd moest worden. Dat was hele lage kwaliteit. Uh, dat zijn de enige woningen die op dit moment ook nog betaalbaar zijn in Utrecht. Maar er komen ook alle mensen bij elkaar. Uh, die het, die het nou, laten we het even zacht, zacht zeggen, niet zo nauw nemen met, uh, met andermans vrijheden. Weet je? Dus er zijn ook mensen die, uh, uh, die andere mensen op, op straat in elkaar slaan. Dat zijn mensen die, uh, die dingen slopen, die hun huis niet goed onderhouden. Graffiti, dat is ook wat er uh... gebeurt. Ja, dat is ook wat er gebeurt als je aan, aan sociale woningbouw doet. Oftewel, als een huis niet van iemand zelf is. Dat is, de tragedy, en dat is waar uh, toen echt op, op uitkomt, zeg maar. Mm -hmm. Zij voelen zich niet verantwoordelijk. En dat is nog steeds zo. Maar daar is een oplossing voor. Althans, dat denk ik. En in hmm. sommige steden zij zijn ze daarmee aan het experimenteren. Sommige corporaties zijn daarmee begonnen. Uh, We hebben het zelfs geloof, Ja, de LP heeft het in, in ons, ons verkiezingsprogramma staan... Is, het te koop aanbieden van die sociale woningen aan degene die huurt. Als je kijkt, zo iemand betaalt 700 euro per maand, noem maar wat, voor 60 vierkante meter oude woning. Maar eh, die, als hij dan een hypotheek krijgt, dan betaalt hij in één keer netto maar 300 euro mm -hmm. of minder. Ja, dan wordt het een stukje interessant houdt die eind van de maand meer over. En mensen die een woning hebben, en dat is gewoon een bewezen feit, die zorgen beter voor een plek. Die zorgen beter voor een omgeving en die zorgen beter voor een woning. Allemaal voordelen, lijkt mij. Ik wil nog wel wat over zeggen, want ik heb in zo'n project gezeten, die koopwoning die ik had, dat was zoiets, zeg maar. Dat was een voormalig sociale En een van de eerste trouwens die in Nederland gebouwd was in een flatvorm. Dat is op zich wel een hele mooie woning, maar goed, die had ik dus nou ook gekocht, alleen het zat vol met uh, allertjes onder het gras en uh, ja, je, kon er niet, uh, je had wel de lasten, maar niet de lusten, want uh, als je het wilde verkopen, dan kon je het alleen maar weer terugverkopen aan de woningbouwcoöperatie. Ja. Oh, maar, uh, ja, als een als dus je, als je, als je, soort als als je echt, uh, constructie in de ja, Als je er echt eigenaar van zou kunnen worden, dan zou ik het inderdaad een heel goed plan vinden. Uh, alleen... dat, dat bedoel ik ja. Alleen er was nog ja. iets anders. Um, ja, want je zegt uh, die, die, uh, die gemeentes die wel altijd zoveel procent uh, sociale woning bouwen, Maar je moet voor de gein kijken wie er allemaal in het bestuur van zo'n uh, woningcorporatie zitten. Het zijn allemaal ex-politici. Mm -hmm. ex ja. <laughs> ja, daar had, had Jury het inderdaad vorige ja. week over. Het is heel veel politieke benoemingen, uh, inderdaad. Ja, die, die, die, die, die mensen nog roepen een paar, dat he? omdat ja. ze ja. zelf in het ja. bestuur ja. willen zitten. Ja. <laughs> Maar dat is ook hetzelfde verhaal het met de bouwbedrijven. Die hebben altijd hele goede connecties met de politiek. En dan ineens wordt er weer ergens iets gebouwd... waar misschien wel helemaal niemand om gevraagd heeft. Maar ja, er moet weer wat gebouwd worden. Ja, ja. ja. ja en, dan, en dan dat ook nog iets is. Er wordt ook een woningbouw en er is ook een sociale woning. Maar wat er gebeurt, er wordt een nieuw project wordt er aan, Weet je, M, of de, je hebt heel veel van die grote, van die grote bouwers. En dan, en dan wordt gesteld... Uh, Wordt er geoffreerd, uh, en wat je, je, je hebt natuurlijk die Europese aanbestedingsregels. En dan krijgen ze altijd een fantastische, worden een fantastische uh, bouwbedragen ge, uh, mm -hmm. verteld van de ze Nou, dat doen we. En dan, zitten, en, en dan kiezen ze de goedkoopste. Ja. Maar degene die het, het hoogste uh, uh, vraagt, daar kan je vanuit gaan. dat hij het ook voor dat bedrag bouwt. Ja, uh, en degene die het laagste bedrag heeft, daar uh, komt de nou. Sorry, maar we zagen toch nog wat asbest of, of voor deze verbouwing. Ja, ja, ja uh, niet je gewoon. <laughs> 20, ja. ja, precies. Maar dat is echt erg. En dat gebeurt. En, en het lijkt wel alsof geen enkele politicus daarvan leert. Of nooit zien van. Oh, wacht even. Je weet dat donders goed. weet het donders goed. Ja. Ja. Wij, herinneren, wij herinneren ons allemaal nog de, de Noord-Zuidlijn in, uh, in Amsterdam, hè? Ja. ja. <laughs> nou, dat is bijna iedereen. Dat Ik weet weet, niet dat het dat over de kop gegaan is. Dus, in Rotterdam ja. had je dat ook. Dat als schip, weet je wel. Dat was het de SS Rotterdam of zo. Dat, nou ja, ik, ik, ik had het voor 50.000 euro kunnen verbouwen en het is geloof ik 80 miljoen geworden. <laughs> oh ja, ja, ja, ja. Nou ja, ja, maar dat, dat is wel het funeste natuurlijk. Een en die man is geloof ik de bak ingegaan, toch of niet? Ja, ik, Volgens ik, ik me... weet het niet. Ik heb hem oh, me erbij maar... ja. Volgens mij is hij wel. Maar dat is, dat is wel het funeste als je, als je zeg maar zelf niet hoeft te betalen... voor, uh, voor projecten die, uh, waar jij een handtekening onder zet. Ja. Dat is natuurlijk het makkelijk als politicus. Ja, als je geld tekort komt, ja, dan zorg je gewoon dat de belasting omhoog gaat. Je wel, of er kan iets anders weer niet. Maar ik denk dat dat wel een goede is om te realiseren. Ook al, al dat geld wat mensen nu in huizen moeten pompen of zo... Ja, dan komt natuurlijk uiteindelijk, uh, is, is dat gewoon een soort uh, verkapte subsidie voor de bouwsector. dat is eigenlijk wat de politiek zegt op het moment. Dat ze, dat ze die regels zo strikt maken en, en, uh, en zorgen dat mensen er heel veel geld aan moeten uitgeven. Dat is eigenlijk gewoon subsidie voor de bouwsector. Je noemt het niet zo, maar het werkt wel zo. Het is niet wanneer niet dat. Uh, er is een parlementaire enquête bouwfraude geweest mm. en laatst was er ook weer een parlementaire onderzoek naar de bouw. Eh, dat, dat betekent zeg maar één, het is een heikel punt. Eh, nou ja, wonen is natuurlijk ook niet niks. Het gaat ook om ontzettend veel geld. Dus. Het is, het kan, het, het, het, er zit ook uh, een enorme ja. impuls in om het gewoon uh, volstrekt uit de hand te, te laten lopen. Ja, ja, ja. Ik het zo zeggen. ja. En inderdaad, het uh, is ook heel makkelijk om een soort draaideur in te krijgen. Hè? Dus zo van, nou, met belastinggeld een bouwbedrijf vermogen helpen en dan uh, een baantje uh, in te krijgen. Ja. Maar ja, wat, wat, wat, wat mensen, want het gaat erom van, hè, waar, waar, waar, waarom kunnen mensen dat nou goed? Kijk, de overheid zegt altijd wel gewoon garant te staan. Ja, dat is een soort dialectiek van uh, ja de, de meester uh, zal altijd blijven. Né? Dat is wat de <tie> knecht uh, zal zeggen. <laughs> ja, dat biedt een soort zekerheid. Ja. Uh, maar ja, dat, dat zou dus voorkomen kunnen worden... als mensen uh, uh, uh, gewoon meer uh, marge uh, inbouwen in, in hun bezit. Uh, dus als er een keer een klap valt... He, dat, dat, dat ze gewoon uh, die, die uh, makkelijke zelf op kunnen vangen en uh, dat geldt voor zichzelf, maar zeker tegenwoordig ook hè, voor die bedrijven die uh, uh, die nu ook gewoon uh, met hun handjes uh, bij de overheid staan om te innen, en dan heb ik het over mm. KLM en dat soort dingen, mm. ja, je hebt gewoon uh, buffers nodig voor slechte tijden en dan, Precies, ja, ja. En dan uh, uh, ja. En dan leef je veel minder op een gespannen voet. Want ja, kijk, economie is, is voor een deel natuurlijk ook, hè, is, uh, is gewoon een verdeling van, van middelen, diensten, uh, goederen, weet ik veel, wat, wat er allemaal onder valt. Ja, dat noem ik dan verslepen van zooien van jezelf. Maar het is ook voor een groot gedeelte uh, yeah, f, uh, uh, psychologie. Van uh, gaat het goed, gaat het niet goed? Welk vertrouwen heb ik? Wat zie ik voor mij? En uh, uh, ja, en dan, dan denk ik dat die verzekerheid uh, meer bij de mensen zelf moet zitten. Van oké, okay, weet je wel, uh, uh, wij uh, bouwen zelf die buffers op. We zoeken ook contracten, zelf contracten uit met meer marges. Hè? Ik bedoel, die, die DSB-contracten. Uh, uh, nu is, zullen er heel veel mensen... ervan geleerd hebben... Uh, tien jaar geleden... maar over, over tien jaar... zullen mensen het alweer vergeten zijn. Uh, het is een soort... elke generatie... lijkt het zich ook weer... Uh, terug uh, uh, te komen. Van, uh, uh, alsof het iets in de mens zelf zit... van... Uh, ja, we streven vooruit... en uh, we kunnen leven op... Uh, het goede geluk maar uh, ja, we, we gaan gewoon net zo hard lopen totdat we een muur tegenkomen zeg maar dat, dat is een beetje wat nu de instelling is terwijl uh, ja, dat er zou veel meer balans in moeten zijn van um, uh, ga ik dat soort risico's aan dan hoef je ook niet zo elke keer weer te smeken van overheid uh, uh, red ons denk ik Hmm. Ja, het is, uh, is dat ding. Dus er zit een heel groot deel eigen verantwoordelijkheid in. En in mijn beleving is het ook zo dat de overheid door, juist door hele hoge inkomstenbelasting en door nou ja, allerlei andere bijkomende belastingen, ik heb wel eens uitgerekend, als je alles bij elkaar optelt, zit je op twee derde van een de, de gemiddeld inkomen. Dus je rijk, rijksbelasting, uh, wegenbelasting, waterschap, gemeentebelasting, alles bij elkaar opgeteld, kom je ongeveer op twee derde van de gemiddeld inkomen. Uh, dat maakt zo'n aannemer ook gewoon heel duur om te betalen... want die heeft al die bijkomende kosten. Dus die betaal je sowieso, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. En die twee derde dat betaal je gewoon omdat de overheid dat moet hebben. Want die aannemer moet dat ook weer doorbetalen. Uh, en er zit een deel in van alle regels die de overheid maakt rondom... Uh, nou ja, een deel is natuurlijk best wel oké okay dat je huis niet op je hoofd instort of zo... maar er zijn nog veel meer regels waar woningen aan voldoen... waar, waar een koper misschien helemaal niet direct op zit te wachten... Je kunt niet de keuze maken bijvoorbeeld, over het algemeen, uh, om jouw huis minder gehorig te maken of zo. Of meer gehorig te maken. Als jij daar helemaal geen behoefte aan hebt en al die geluidsisolatie en milieunormen en weet ik niet wat allemaal. Ik denk, zolang je niemand tot last bent, dan is dat alleen jouw eigen probleem. Maar je moet er wel voor betalen, want die aannemer moet dat aanbrengen op die manier. Maar ik zie... Ik, ik, ik, we hebben... Een crisis hebben we net over gehad en over woningen. En ik zie een, een, ik zie een enorme woningcrisis aankomen. Mm. Uh, iedereen denkt, ach, ja dat van het gas afgaan, dat is, dat is een onderwerpje. Nee, dat is geen onderwerp, dat is een enorm drama. Als dat echt doorgaat, en dat zou binnenkort in de eerste kamer, door de Eerste Kamer heen moeten gaan... dan dan, staan we in een, in, dan, komt, dan wacht ons een enorm drama. En, maar mensen doen er lachig over. En waarom? Mensen zeggen, ja... Maar dat gaat toch niet gebeuren. Dat kan, dat kan de overheid helemaal niet doen. Maar dat gaat de overheid gewoon wel doen. En ja, mensen... dat gaat gebeuren. Ja, en mensen beseffen niet de waarde, wat er gebeurt met de waarde van een huis. En de hypotheek die ze daarop hebben. Oh, ik ga uw huis kopen over tien jaar. Oh, maar wacht. Ik moet eerst nog voor 80.000 euro of 100.000 euro investeren om het van het gas af te halen. Dan halen we dat even van de verkoopprijs af oh, maar wacht even, dan, dan, dan, dan zit je met je hypotheek in de knel. De, de, er gaat een heel groot probleem aankomen. En ik, het, het, het lijkt wel of mensen het niet doorhebben. Dit, dit mag niet, of wat mij betreft... mensen demonstreren op dit moment voor de verkeerde dingen. We zouden met miljoenen miljoen huizenbezitters op straat moeten gaan staan... en het parlement omzingelen en zeggen... we gaan niet van het gas af. Oké, okay, dan halen we het niet uit Groningen. Dan halen we het uit Canada, Rusland, I don't care... Maar we moeten dat gas houden voorlopig. En een veel langere periode kiezen, zolang er nog gas is, om, om om te schakelen. Maar ze zeggen, ja, maar het is 2050. Ja, maar Amsterdam heeft al 2040 gezegd. Maar hoe, hoe, hoe snel denk jij dat je die, die, die... Want als je een herenhuis hebt in Amsterdam, dan ben je... Ik zei net een ton, maar dan ben je denk ik, om een, van het gas af te halen. En dan zit, je, en dan zit, er, en dan zit de hele buurt vol met brommende... Warmtepompen, joh, het kan allemaal niet. Het is praktisch niet haalbaar. Aannemers zeggen het kan niet. Bankiers zeggen we gaan het niet financieren. Nee. Het lijkt wel of iedereen een beetje... Nou, kijk maar naar links. Mm -hmm. Want er hoeft niet naar rechts te kijken. Maar ja, ik zie dat ja. een uh, groot probleem. Ja, dit ding is die... Ik hoor van die warmtepompen dat het ook vaak nog een fiasco uh, is. Hè? Dat gewoon helemaal niet werkt. Natuurlijk en... niet. Ik zie dat Gren ook nog wat doen. Hè, want die, uh, uh, die heeft in de, in de Eerste Kamer, de keek ze tegen een motie van afkeuring aan. Omdat die, die Eerste Kamer zat er gewoon dus niet op te wachten. Uh, dat die huren dan, uh, dan halverwege dit jaar weer ergens verhoogd worden. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren op het moment dat woningbouwcorporaties al het soort maatregelen moeten doorvoeren. Dan gaan die huren omhoog. Uh, en met deze hele coronacrisis er zijn heel veel mensen die gewoon, uh, gewoon een verlies van inkomen hebben. Dus dat gaat een probleem worden. Dus die Eerste Kamer zat daar niet op te wachten. Die heeft daar een motie van afkeuring boven het hoofd gehangen. Omdat zij uh, <laughs> ja, ze hadden min of meer geëist dat de huren dan bevroren zouden worden. Ja, dat is toch soms natuurlijk... vind ik dit oh. keer voor het eerst met oliegrenzen. <laughs> ja, ja nee, maar ik ook. Ik, oh, kijk, dat is natuurlijk niet een, uh, niet een redenering die je überhaupt in de private markt zou moeten willen volgen. Als de nee. kosten omhoog gaan, ja, dan gaat, dan gaat natuurlijk de huurprijs omhoog. Uh, maar ik denk niet dat het politiek zo lekker gaat vallen als, als dan die huur ineens omhoog gaan, doordat er al dat, dat soort maatregelen getroffen nee, moeten ja, worden. Dat klopt. Maar kijk, ik heb van, bijvoorbeeld ik heb van een huurder ook al te horen gekregen: joh, waarom, waarom hebben jullie nu nou weer een huurverhoging doorgevoerd? Want is dat dan niet netjes om dat nu te stoppen in verband met corona? Dus ik, ben je op een hele beschaafde manier gevraagd: ben je, je baan kwijt dan? Nee. Nou, waarom dan niet? Mm -hmm. Weet je, ik heb een non-argument. Er is corona. Oh, laten we allemaal in één keer lief voor iedereen zijn. Ja, wacht eens even. Het de grootste deel van Nederland blijft gewoon standaard... een maandelijkse inkomen krijgen. Mm -hmm. Ja, er zijn 200.000 mensen een baan kwijt. En als die mensen naar me toe komen en zeggen... kan jij iets doen aan de huur? Dan haal ik er nog 200 euro vanaf, bij wijze van spreken. Maar je, maar je kan niet zeggen als overheid... nou, nou gaan we jouw generaal... De, de, de, de huurverhogingen stoppen. Want de inflatie gaat door, de kosten gaan omhoog, de belastingen gaan omhoog. Die 2,5 waar ze het over hebben, man, dat dekt, dat dekt de lading niet eens. Dat is veel te weinig. Het moet hoger. De huurverhoging. Klinkt, klinkt bot. De <lacht> overheid de belasting omhoog blijft gooien. Het is ja. de overheid die zijn eigen monster creëert. Ja, het is, over. ja. Het is meer geld. Het is een ongelooflijke visieuze cirkel natuurlijk. Weet je? Ja. Want ja, dan gaan die prijzen weer omhoog, dan hebben mensen, mensen weer minder besteedbaar inkomen. Ja. <laughs> en dan moet je weer diezelfde, uh, diezelfde regelingen ja. gaan doorvoeren. ja, exact. Helemaal. En, uh, en, je, je, je had het net over Belgische toestanden en zo, maar ik, ik wil dan even refereren aan Venezuelaanse toestanden. Ik bedoel, je, wat er in dat land <laughs> ja. gebeurt is als je prijzen bevriest, weet je wel. Dan uh, krijg je echt een teringzooi. <laughs> Is, is er ooit een economie geweest die beter van is geworden door de belasting moog te gooien? Ik moet ik wel weer... in, in te grijpen in de economie. Ja. Sorry dat ik daar zo gepassioneerd over praat. Ja, maar ja, ja, ik ja, het komt snel niet uit. Jij zit daar ja, middenin. Daar word, dan denk ik van, ja, wat heb je het nou over, man? Ja ja, ja, ja, ja. ja En dan ga je vragen of de het bevries. Kijk, ik, ik wil het ook nog wel even hebben. Ik, ik ben nu... Nou, ik heb zelf een kamer gekocht in Kenia. en het gekocht tussen aanhalingstekens, want het staat nergens, maar gewoon afgesproken dat ik daar altijd kan zijn als ik wil. Uh, kostte me 400 euro. Uh, gewoon kopen, hè? <lacht> uh, als je daar zo'n huis wil laten bouwen, is ongeveer als het huisje wat ik uh, nu heb laten bouwen, 50 vierkante meter, is een redelijk klein huis. Uh, dat kost me in Nederland, inclusief de grond, uh, zo 200.000 euro. En dan doe ik het nog redelijk goedkoop. Dat is soms, het is met de grond ik kopen. Met de grond, met de grond. Ja. Ja, ik schrok al, ik schok al. Ja, ja, ja. Ja, als je dat in Kenia doet, uh, dan ben je denk ik 10.000 euro kwijt. Daar zie je wat er dus gebeurt als, als uh, loonkosten minder een rol spelen. Uh, als regulering gewoon totaal er niet toe doet. Als er niemand komt handhaven om te kijken hoe jij je huis gebouwd hebt. Als je gewoon een elektrische leiding door de lucht kan laten lopen... en een beetje aan elkaar kan knopen als je er zin in hebt... en als het uit elkaar klapt, dan knoop je het opnieuw aan elkaar. Weet je? Die mensen maken ze er helemaal niet druk over. Uh, en dat is een stuk goedkoper. En dat komt ook, ze hebben helemaal geen geld. Uh, uh, en die redden dat gewoon, weet je wel. Het kan veel en veel en veel goedkoper als je al die regels niet hebt. En natuurlijk kun je allerlei wensen hebben... rondom hoe jij je woning eruit zou willen hebben zien. Daar kun je persoonlijk een keuze in maken... Maar op het moment dat jij dat vanuit de overheid gaat lopen opleggen, dat het enige wat er dan gebeurt, is dat standaard de prijzen omhoog gaan. En dat ook allerlei mensen die het helemaal niet kunnen betalen, ook niet voor een lagere kwaliteit kunnen gaan. En dan kom je met een heel groot percentage sociale woningbouw te zitten. Stel dat iemand op het platteland in Oost-Groningen denkt: van. jongens, ik kan ook gewoon wel in mijn staakerven wonen. Dat is gewoon mijn vaste adres. Uh, ik maak mij nergens druk over. Ja, daar gaat de overheid niet mee akkoord, want een staakerven mag, mag geen vast woonadres zijn. Dus dan heb je wel een probleem. Terwijl het in de Verenigde Staten zijn er enorme trailerparks. Weet je, daar wonen mensen altijd permanent. Geen enkel probleem. Nee, ja, nou precies. Dereguleren, dereguleren, dereguleren en belasting verlagen. Dat is wat mij betreft, dat zijn de twee belangrijkste dingen. Als we het toch over het LP hebben. Minder overheid, minder regels, minder belasting. Als, die, als we dat hebben, dan ben ik een gelukkig mens. Ja. En vooral meer bemoeienis. dat uh -huh. we willen een woning bouwen. Ik kwam bij mij... Oh Dori, er is ergens in Limburg stort een balkonnetje in. Vreselijk. Er komt iemand bij om. Om, heel erg. En vervolgens gaat in heel Nederland... worden allemaal inspecteurs... die gaan willen in jouw woning komen... om jouw balkon te controleren. Eh, eh, dat is toen gebeurd. Overal. Ah, ja, ja. iedereen... In de stad kwamen. Nou, ik, ik, ik heb een koophuis, twee verdiepingen, dus ik heb op de tweede verdieping een balkon. Bij mij stonden ze aan de deur en ze en wilden naar binnen. Ik zei nee. Ja, maar we moeten. We moeten een balkon konsulent. Ik zeg nee, dat moet je niet. Ik zeg, ik ben niet gek. Ik kan toch mijn eigen balkon. Ik weet toch wel wat, wat ik doe. Ja, nee, ja, omdat het van de gemeente. Ik zeg, nou, doe maar niet. U mag niet naar binnen. Nou, dat is gelukt. Vervolgens is die man over de schutting. <laughs> Over de straat kijken bij de buren en heeft hem een balkon. Ja, hij heeft hem wel goed gekeurd. Maar even om aan te geven: mm. hoeveel kost het om in heel Nederland inspecteurs mm. alle balkons van flats van woningen te laten inspecteren? Wat kost dat wel niet, mm. omdat er één ongeluk gebeurd is. Alles, uh, weet je, en, daar, en daar ga je. Je kan, je voorkomt geen ongeluk. Als moet je ook keukentrapjes verbieden. Je mm. kan dat niet, allemaal maar tegen. En met huis en die nieuwe regelgeving... En, en, en niet nieuwe, maar ook de oude regelgeving... Het, het, het, het is allemaal... ja, het moet veiliger. Stopcontacten moeten hier... alles, alles moet, op, moet veilig. Maar ja, is iedereen gek dan of zo? Gaat iemand met een vork in een, in een, in een stopcontact zitten? En als je een kind hebt... ik heb ook stopcontacten. Toen mijn zoon klein was... toen kan je dingetjes kopen... die druk je op je stopcontact... zodat je kind... Je vinger niet in dus contact kan steken. Of een vork. Mm. Dus je eigen verantwoordelijkheid. En die eigen keuzes, ja, die moeten veel, veel hoger op de agenda gezet worden. Ik hoop. Ik hoop. Maar ik vrees het ergste met, mm. met. Als we straks Ollegren. Of nee, Ollegren niet. Kaag, kaag als premier hebben. Mm. Nee. het. moet ik, ook niet ik ziet, uh, Met een naar links, met een naar links in de VVD. Ik zie eh, onder, onder, dus ongeveer drie kabinetten VVD. En alle regelingen. als je er voor woningbouw hebt ook... alle regelgeving is vermeerderd. Alle belastingen die omlaag zouden gaan, die zijn omhoog gegaan. Ongeveer alles wat ze in hun partijprogramma gezet hebben... Hè, van de erfbelasting, you, you name it. Want erfbelasting dat is, heeft ook heel veel met woningbouw nog te maken... waar we er straks nog over heb. alles hebben. Alles hebben ze aan de kant geschoven. Nou kan je best één verkiezingspunt uit je programma zeggen, nou dat ruilen we in voor een ander, of twee misschien. De VVD heeft voor elkaar gekregen om al zijn, al zijn major points gewoon woep, over de schouder te gooien. En daarmee is er dus eigenlijk gewoon geen rechtse partij in Nederland. Ik hoor het Rutte nog zeggen, dit, uh, uh, hoe zei hij het ook alweer? Hij zegt, ik ben niet het soort liberaal dat geen overheid wil. Ik denk, nou, dan ben je dus eigenlijk helemaal geen liberaal, oh, okay. weet je? Ja. Ja, dat, vond ik, dat vond ik zo apart. Ik denk, nou... of wat was het? Wat zei je? Hoe heet dat nou een contradictie in terminus? Ja, ja, precies. Je had ook zelf een... Ja, ik, zeg, nou, ik dacht wel van, nou, nou dat is kleurbekend. Ik had weet ook, ook een JVD-afdeling die wilde pleiten voor meer overheid. <laughs> ja, ja, uh... ja maar het is af van dat minder overheid ja. denken. Dat in de, de JVD er. was dat. <laughs> ja. Mm -hmm. Terwijl de, de JOVD, toen ik jong was, kwamen die in het nieuws over dat ze wilden dat JOVD meisjes rokken moesten dragen. Hm. Zo kwamen ze toen in het nieuws. Nee. Ze komen nooit goed in het uh, nieuws, deze ja, ja, ja. jongens. Maar <laughs> <laughs> <lacht> ja, goed, uh, ja. ja. Maar ja, ja, ja je, je noemde het al, hè, dat uh, het onderwerp uh, waar we het nog over moesten hebben: iets met huizen. Ja, ja, ja, ja weer <laughs> kwijt. Even kwijt. Ja. Ja. ja. Weet iemand. De, de verschillen in de grondprijs in Nederland. Hè? Want grondprijs is dus inderdaad ook een heel belangrijk ding. En op die manier zou je dus goedkoper wonen. en, en, en makkelijker bouwen. ook het, door een heel eenvoudige. Uh, al een, een aanpassing kunnen maken. Dus de, voor de, hè, dat zou de overheid kunnen. Doe iets aan die grondprijs. Ja. In Oost-Groningen heb je dus een krimpgebied uh, door uh, jarenlange hoge uh, wersheid. Uh, en nu daar ook nog uh, wat hier dan in Groningen. De aardbevings uh, uh, zijn, uh, komt er ook nog bij. Hè? Uh, uh, wat schade aan het huis op kan leveren. Uh, misschien ook angsten uh, oplevert. Uh, en, en daar zijn de huisprijzen het... Uh, Veruit het laagst. Ja. ja, Dat zei ik net al eventjes. Hè, van, uh, want die mensen die, die waren heel hard over het schreeuwen. Van, ja, er is een woningtekort. in. Er komen 300.000 woningen tekort. Dus ik ben eens even op funda gaan kijken. Weet je, en ook op bepaalde inkomens. Denk, nou ja, er zijn zat woningen. Maar dan moet jij dus in Oost-Groningen gaan wonen. Of in, uh, bijvoorbeeld in Schiedam. Want ik dacht, ik zoek het nog een beetje in de Randstad. <lacht> en, maar, daar, daar kun je ook wonen. Maar dat ja, willen mensen dan, dus. He? Ja, dat weet ik, niet. ik kwam het toevallig tegen. Maar die yes. mensen, die wilden, die wilden dat dus niet. Weet je wel. Ja, dat, is, dat ja. is dan wel heel apart. Want uh, uh, het gaat er dus niet zozeer om uh, dat die woningen er niet zijn. Het gaat er meer om dat mensen een bepaald kwaliteitsminimum in hun hoofd hebben. Dus niet ja. zo dat er fysiek, fysiek geen woningen zijn. Weet je wel. Die zijn er maar wel. Je kan ook dicht bij het werkgelegenheid zitten. Je kan in woningen ja, ja. gaan wonen. Maar nou, als teer dit... kan je nog ver van je bedrijf. Maar, ja, nou, eh, ja, het heeft ook een beetje mee te maken van uh, hoe ver je bereid bent te reizen. Als je dit uh, tegen iemand in de Verenigde Staten zegt, ja, ja. dan zegt hij van uh, ja, ik moet drie uur reizen naar Limburg. Dan denken Nederlanders, je, je wat een eind zeggen in de Verenigde Staten is dat gewoon daarvoor rijden ze naar een honkbalwedstrijd, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus het heeft ook een beetje met perspectief te maken. En Nederland is wat dat betreft wel redelijk verwend, weet je wel. Ja, en, en, en dat heeft er toch... Uh, het heeft er toch ook weer een beetje mee te maken in mijn beleving. Dat, dat mensen zich graag laten pamperen door de overheid. Ja. Ze denken, ja, die regelt het allemaal wel. En dan regelen ze het niet. En dan worden ze boos. Dan denk ik, ja, dan had je dus niet moeten stemmen voor meer overheid. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nou, mijn broer heeft nog een redelijk betaalbare woning in Amsterdam Noord kunnen krijgen. Ik bedoel, dit, uh, binnen een kwartiertje met, het, uh, met de Metro City in de binnenstad. Weet je wel. Ja, het is goed. een leuke woning ook. Uh, voor een goed prijsje ook. Maar, ja, maar mm -hmm. ik, ik moet nog even denken aan. Uh, je had ook van die verhalen van mensen die in, uh, in Londen werken. maar die dan in uh, Barcelona in wonen. Ja. ja, en dan ja. daar de, ja. met de EasyJet uh, gewoon naar ja. het werk Dat gaan. En dan Koper. zijn ze er eerder. Ja. Dus het is goedkoper. en dan ja. zijn ze eerder op hun werk. Uh -huh. dus ja. ja, dus er zijn mogelijkheden inderdaad. Maar, maar waar je het nu net over had, Amsterdam-Noord. daar vlakbij heb je Purmerend. En daar wonen ook heel veel mensen in van die gigantische sociale woningbouwflats. En er is dus inderdaad ook een plan om, om die flats ook uh, uh, aan alle nieuwe normen en regelgeving te laten voldoen. En waarschijnlijk ook van het gas af te halen. Nou, dat betekent dus dat die huren daar omhoog gaan. En dat die mensen die daar nu wonen, daar zeer waarschijnlijk niet meer kunnen wonen uiteindelijk. Nou, kijk, het is niet, het is niet alleen de huren die omhoog gaan... Uh, de, wat, wat woningbouwcorporaties hebben... ten opzichte van iedere, ieder ander mens... dat een krediet wil hebben... woningbouwcorporaties mogen ongebreid lenen. Oh. Daar heeft de overheid voor gezorgd. Ja, dat wist ik ook niet... totdat ik laatst dat interview met die directeur... van de woningbouwcorporatie had. En die legde dat uit. En zei, die zegt, hoe kan je dat nou betalen? Al die hier... mm -hmm. Hij zei, uh, meer dan een derde is, is sociale woningbouw... en het gros is van jullie... Zeggen, ja, wij mogen... Natuurlijk mogen... ja, hebben we dat geld niet, wij mogen gewoon lenen. De overheid staat garant. Ongebreidend mm -hmm. lenen. En dus het maakt ze ook niet uit wanneer het afbetaald wordt. Dat doet ze niet. Dus het verdienmodel zit er toch wel in voor hun. Mm -hmm. En de rentes zijn nu superlaag. Dus uh, ga, ga maar, alleen maar. Nou, het is een wonderbaarlijke constructie. Maar zo'n zo enorme flats verbouwen, ja. Ik zie het niet gebeuren. Maar het is eigenlijk wel apart, hè? want, want uh, het hele idee achter die woningbouwcorporaties, toen die gesticht werden als het ware, uh, was dat de overheid wilde voorkomen dat mensen in, slechte, in woningen van slechte kwaliteit zouden wonen. En dat iedereen uh, een soort van recht had op uh, goede woningen. Dat staat ook als een sociaal grondrecht in de grondwet, dus daar moeten ze dan wat mee. Uh, maar het lijkt een soort van verworden tot een, uh, uh, tot, tot een bedrijfsmatig verdienmodel, uh, ja, het is... ja. wat, wat, wat eigenlijk uh, al die mensen die juist heel weinig geld hebben, nog even dat laatste geld uit de zak klopt wat ze dan nog wel hebben, weet je wel? Dat voelt heel raar. <laughs> Er zit er, iets, er is over kwaliteit. Je, je kaart net kwaliteit aan. Er komen, straks gaan allerlei woningen geïsoleerd worden. Mm. He, de de ervoor. Allerlei mogelijke isolatiedingen. Maar met die, die luchtsystemen die dan eraan zitten. Met die warmtepompen. Denk dat je ramen gewoon dicht hebt. Altijd. Hè. Mm. Altijd je ramen dicht. Wat, wat, en nu klagen mensen. Ja, we hebben schimmelproblemen. We hebben mm. een schimmelwoning. Nou, dat is Sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon 90% van de gevallen de schuld van de huurder. Dat dus klinkt lullig, mm. maar het is het echt. Ik bedoel, als jij een, een, een half uur staat te douchen... maar je laat een raam dicht... ja, uiteindelijk na een paar maanden gaat, komt er gewoon schimmel in je muur... of je het nou leuk vindt of niet. Mm. Keuken idem dito. Dat zijn ook meestal de enige plekken waar ze last van schimmelen. Als je op de muur zit, ander verhaal. Maar als je straks alles gaat isoleren... Wat denk je dat je dan met schimmelwoningen... Volgens mij gaat dan elke flat heeft een schimmelprobleem. Mm -hmm. als, je niet, als je je ramen dicht moet houden, continu. Dus ook daar denk ik weer dat niet is nagedacht... over, over wat, wat de overheid woningbouwcorporaties... maar ook particuliere uh, oplegt aan regels. Ja, ja. Niet helemaal dicht. Die, en het is ongezond ook, hè. Fijnstof. 80 van de fijnstof die mensen inademen... doen ze in hun eigen huis... Nou, dan moet je vooral alle, alle ramen dicht houden. <laughs> niet echt gezond. Maar ja, met die warmtepomp zal je wel moeten in de winter. Want anders ja. kan het niet. Dus ik, ik zie nog een hoop problemen. Maar die gaan ze. De gaan ze en straks zeg Nou, dat wist je echt niet. Dat zagen we niet aankomen. Ja, ja, ja, ja. denkt. Ja. Dus gewoon eens met een aannemer te praat en, en liefst gewoon, en niet een adviescommissie maar gewoon een Jan met de pet aannemer, want die kan je namelijk beter vertellen dan die adviescommissies of die, mil die milieutafelbobo's want die hebben ja. totaal geen verstand van, van de werkvloer. Ze doen toch vaak zaken met één bedrijf die dat, uh, dat, dat allemaal isoleert en dan uh, dat blijkt niet te werken dan moeten nee. datzelfde hetzelfde bedrijf zometeen overal weer ramen inzetten voor een is het gewoon weer werkverschaffing <lacht> Soms, toch? ja, <laughs> ja. ja. Ik hoorde net zeggen, dat zei je net, Rick, van, uh, toen je het had over die maatregelen. Ja, er zit een verdienmodel achter, maar zo, dat durft de overheid niet te zeggen. GroenLinks heeft hier in Rijswijk letterlijk bij een vergadering gezegd: Ja, maar straks creëren we een hele nieuwe arbeidsmarkt. Met ja, al die ja, maatregelen. Die ja. zeiden het letterlijk zo van ja. ja. Kost geld, ja, maar we creëren ook weer banen en een nieuwe markt. Dus ja, die zijn. Ja. Het letterlijk. Ik, moet, ik moet gelijk weer denken dat verhaal, dat kent Johan ook wel, het wordt steeds op verschillende mensen toegeschreven. Maar ik ken hem van Milton Friedman, die op een gegeven moment in, uh, uh, in China op bezoek kwam bij een van de bouwprojecten. En een al grote weg die aangelegd werd of zoiets, een soort traject. Maakt niet zo gek vanuit wat, Maar daar stonden dus mensen met, uh, met de spaden, gewoon allemaal handarbeid, handarbeid te verrichten om dat voor elkaar te krijgen. En Friedman die zei toen: Waarom gebruik je niet gewoon een graafmachine? Dan ben je in no time klaar, je is zomaar klaar. Toen zei hij opziende daarvan: Ja, dan hebben al die mensen geen werk. Toen zei hij: Legendarische teksten, waarom laat je ze niet met theelepeltjes doen? Dan hebben we nog veel meer mensen werk, joh. Het is een beetje die redenering. Ik, je, dit, dit, ja, dit, dit is wat ja, Frederik Bastiaan ja, zou dit, uh, uh, broken zou dit een bro broken, broken Window Fallacy noemen. Ja. Je moet je geld uitgeven aan die dingen die daadwerkelijk belangrijk zijn. Je moet niet maar gewoon om het werk creëren, werk gaan creëren. Nee, nou, ik, ik heb letterlijk bij een werkbezoek... en dat was toen met de toenmalige staatssecretaris... er was toen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... Hank Bijleveld, gingen we ergens op bezoek. Ik had samen met uh, mensen van uh, Binnenlandse Zaken... ons bezighouden met dereguleren. Ik ging ergens op bezoek en toen zeiden van nou, wat jullie hier doen, hè, dit project, dat is niet echt nodig. Weet je, het ligt nergens vast dat dit moet... Dus ja. hè, dit, dit zou opgegeven kunnen worden. En, en uh, nou, dat ze, zei letterlijk, zei die man tegen de staatssecretaris. Dan nou gaan we die doen. Maar nou, waarom niet? Nou, soms hebben we geen werk. Mm -hmm. Maar dat was het enige argument. Dus wat ze deden was zinloos. En ik heb hetzelfde meegemaakt in de vleessector, nee, in de, in de voedingsmiddelensector. Er werden exportcertificaten afgegeven voor non-veterinaire producten door de overheid. Maar. Niemand in het buitenland vraagt om zo'n exportcertificaat, want het is voor een niet-veterinair product helemaal niet nodig. Mm -hmm. Want als niet een, niet een, een keuringscertificaat, toch werd het afgegeven. Nou, dat is dan wel gelukt. Mm -hmm. dat, en dat kost 60 mensen hun baan. Maar dat is toch ook logisch? Je gaat er geen. Maar heel veel mensen zeggen: ja, maar dit moeten we doen, want anders zetten we mensen op straat. Ik ga steeds meer erin geloven dat er projecten gaan bedacht worden om mensen maar aan het werk te houden. Ja, ja, ja. Zeggen dat het de helft van de boa's op die boa's... De... Oh, zo, daar mag ik niet over. Ik... Uh, hier mag ik het niet zeggen, aan... hoor. Ik mijn column op de TPO... hele onvriendelijke e-mailtjes thuis ontvangen. <laughs> hele maar Bij mij, het waar wat ik net, ik wat net ik, zat, ja. er zitten wel eens twee agenten in de burger... tenminste, die buiten werktijd zitten daar nog wel eens een biertje te Die hoor ik ook praten over die boa's. Nou, als je die mensen hoort praten over de boa's... dat is helemaal geen goed. Dat is dan de politie. Ja, weet je, maar ik neem het die jongens niet kwalijk, maar die krijgen, zo, die krijgen ook de meest idioot klus in hun, in hun maag gesplitst. Uh, Mensen gaan controleren op straat met een medelind hoe ver ze, dicht ze bij elkaar uh -huh. lopen. Ja. Ja, waar las ik dat nou toch, dat er zo'n agent was, de, ik weet niet of het in Nederland was, uh, die zei van, uh, als ik jou kan raken met mijn wapenstok, dan ben je te dichtbij. Ik denk dat, ja, ja, dat is ook een manier ben, om uh, het te brengen. <laughs> Ja, dat weet je, maar zijn arm heeft natuurlijk ook nog een lengte. Maar, ja. Ja. maar dit, ik weet dat bij de BOA's is dat ook zo. En dat is bijvoorbeeld ook, uh, ook zo bij, de, um, uh, bij het openbaar vervoerpersoneel in Den Haag. Het zijn heel vaak mensen die een lage opleiding hebben, uit een lage sociale economische klasse komen. Uh, en eigenlijk vrij weinig andere opties hebben dan die baan te nemen. En die worden dan daar ook voor ingezet. Je mag, bij de politie mag je ook niet te slim zijn. Je mag niet te hoog opgeleid zijn. Dan, dan krijg je daar geen baan. Nee, maar wat ik, wat ik zo flauw vind, als politieagenten kritiek hebben leveren op, op BOA's. Ik bedoel, zij doen het werk wat politieagenten oorspronkelijk moesten doen. Hè? Die bekeuringen, die nare klusjes waar mensen boos om. Alle hmm. klusjes waar mensen boos om worden... of het nou een fout parkeren gaat... of weet ik wat allemaal... Of we, dat, dat zijn de klussen die die boa's krijgen. Hmm. En dan uh, kan, kan zo'n politieagent wel een beetje denigrerend doen... maar aan de andere kant denk ik... Van, ja, maar ze... <lacht> lekker makkelijk. Ja, is zo... Zij doen het werk wat je, wat je eerst moet doen. Het is gewoon een MAVO niveau... wat op LBO loopt en neer te kijken. Ze <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> zegt zij er niks aan. Oh god, ja... <lacht> Ja. Wat, wat denk jij ervan, Richard? Ik hoor, ik hoor je onderbuikgevoel. Ja. Nou, dat valt even stil. Hè? Nee, maar dat, ja, dat, dat soort dingen dat, dat maak je natuurlijk heel vaak mee. Ook. En ja, de laatste tijd is het natuurlijk een paar keer in het nieuws geweest. Ook in IJmuiden, hier vlakbij nog. Uh, daar is ook gewoon... Uh, ik geloof dat het een boa was. Die is gewoon ook in elkaar geslagen door een aantal jongeren. Ja. Omdat die, die waren daar niet van gediend. Maar ja, geweldig. Daar hebben we natuurlijk ook een standpunt over bij de LP. Mm -hmm. nee, maar. Uh, uh, even terug naar woningbouw. Ik ga even verder in mijn eigen woning. Helemaal goed. Het is goed. half uh, elf. Ja. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. ja. Ik dank ja. je voor de uitnodiging. Leuk dat je erbij was. We maalde af en toe af. Ja, het geeft oh, niks. Maar <laughs> mede door mij. Daar biedt ik aan. Maar uh, Jeroen. Maar ik vond het ergens. Als je nog een keertje bij Vrijheid Radio wil komen, dan uh, is het andere programma wat we doen. Maar je ook altijd welkom hoor. Zeker. Ja. ja, nou, hartstikke leuk. De LP weer eens wat goed. gaat hoor, doen. een hele fijne, ja. Een fijne avond. Ja, en ook een fijne vast, avond. Maar alvast een fijn weekend. Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Hoi, man. Hoi, hoi. dag, dag. Nou, we gaan hier nog even rustig een beetje verder. Want uh, volgens mij hoorde ik Richard lachen om het onderbuikgevoel. Maar hij lijkt het een soort van uitgefaseerd. Of even heeft een uh, oh, oh, kun je mij ja. niet meer horen dan? Ja, nu wel. Ah, ja. Ik hoor je, ja. Hallo? Ja, ja. ik hoor je. Oké. Okay. Oh, nou, ik, ik zei van... Ja, oh nee, ik had ze net ook al wat gezegd. Toen je ah. me vroeg van, hoe zit het met onderbuikgevoel? Mm -hmm. Toen zei ik van, nou, we hebben nu een heel ander onderbuik. Handhaven op, uh, op allerlei maatregelen die er in de huizenbouw genomen moeten worden... Zoals bijvoorbeeld die inspecteur die op die balkonnetjes kwam controleren. Weet je wel, want al dat soort dingetjes, het moet, het moet wel gehandhaafd worden. Hè? Of bijvoorbeeld uh, op geluidsoverlast, ja. wat misschien ook wel door kwaliteit van woningen veroorzaakt wordt. Nou, ik, ik, kan, ik kan nog wel uh, een gesprek ophalen wat ik een keer met zo'n man vond. Uh, dat was dan de Studentenhuis vereniging uh, mm -hmm. van Groningen. Uh, mm -hmm. dat, uh, dat was een feestje. Nou, en hij zat bijna tegen zijn pensioen en zei hij, ik ga het zelf even allemaal uitleggen, weet je wel. <lacht> en dan zegt hij zo van, ja, weet je wat het is bij ons? <lacht> en dan zei hij zo van, je moet het zeg maar zien als een soort dorpje. En dan, dan is het, begint het dorpje zeg maar, met een kerkje in het midden. En iedereen weet waar het kerkje voor dient. Nou ja, ondertussen ga je vele generaties uh, verder, weet je wel. Er komen winkels bij en dat soort dingen. En op een gegeven moment staat dat kerkje er nog. Maar ja, niemand weet meer waar het voor dient. En dat, dat is zeg maar, kijk, zo werken wij. <lacht> <lacht> en, en dat komt nu ook gewoon terug, weet je wel. Ik bedoel, ik, toevallig heb ik dan een stukje van die... Uh, dat was dan een parlementaire onderzoek. en Het ging niet over de bouwfraude, maar bouwproblemen, problemen. Zoiets was het of zo. Mm. En um, daar hadden ze het dan ook over inderdaad. Een bepaalde ongeluk. Um, uh, waarbij een, een, een kind uh, dood was gegaan. Toen het werd uh, doorgegeven in een uh, doorgeefluikje. Van, oh. uh, ja, van de kamer uh, naar de keuken. Mm. Uh, uh, ja. En uh, ineens moesten er dan allerlei uh, regels uh, komen. Dus uh, dat komt dan. Uh, dan komen daar dus een aantal paragrafen bij. in het uh, volledige boekwerk. Hè, waar je dan aan moet uh, houden. Uh, mm -hmm. als je een huis gaat bouwen. Terwijl, ja, op een gegeven moment. Uh, staat de regel ook wel maar vergeten mensen dus ook gewoon van, ja maar waarvoor uh, dient die regel <laughs> nou, mm. uiteindelijk hè, dat is dan een beetje het probleem, het is hetzelfde als met uh, brandpreventie uh, uh, een goede brandweerman zou wel zeggen, weet je, maar, ja, je hebt de regels dat soort dingen, maar eigenlijk wat ik gewoon liever wil hebben, is dat mensen zelf die uh, inzicht uh, ontwikkelen van uh, dit is brandgevaarlijk en, uh, en, en dit kan dan nog wel even onder bepaalde voorwaarden. Mm. En um, ja, en, en dat komt altijd nog wel weer terug, zeg maar. En je zult dus, je zult dus altijd uh, mensen hebben die ook echt duidelijke regels nodig hebben omdat ze het nooit uit kunnen vogelen van, mm. um, van uh, uh, uh, wat, wat zeg maar nodig is om uh, een goed huis te bouwen of een brandveilig huis, et cetera. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat is zeg maar die kant van het verhaal. Het andere kant van het verhaal is zo van uh, hoe de overheid dan, uh, laten we zeggen, hè, het, het onderwerp van, die, uh, uh, van het gas af. Mm -hmm. uh, Groningen loopt er toevallig mee uh, voorop ook, uh, ook de stad uh, Groningen. Ja, dus uh, nu uh, die Energy Valley uh, is hier ook uh, in de stad, die koning uh, Willem-Alexander heeft uh, uh, geopend als, als punt van uh, energievernieuwing in, in, um, in Nederland. En de bedoeling was dat er hier op drie kilometer in de grond uh, warm water zou uh, worden uh, uh, gepompt. Uh, uh, wat dan tegen koken, temperatuur is en dat dan hè, via uh, allerlei uh, uh, warmtepompen uh, bij de consument uh, zou worden gebracht, zodat de hele stad van het uh, uh, gas af kan ja. uh, daar ligt nu ook nog steeds de halve stad uh, van open mm -hmm. het probleem is echter er kan nu in ieder geval al niet meer gepompt uh, worden mm -hmm. want uh, toen ze twee jaar geleden uh, de proefboring deden. Die al 55 miljoen kostte. Uh, toen was er in één wijk voor het eerst een aardbeving. Precies in oh. dat geval. En toen kwam er ook een rapport van de staatstoezicht op de mijnen. Van ja, hallo. Jullie gaan op drie kilometer uh, boren. Dan gaan jullie zeg maar uh, warmte oppompen. En jullie gaan koud water ook weer... Uh, ja, Neerpompen, denk ik dan. Dus mm. ja, dat je een soort circulatie hebt. Dat is nou precies de laag waar nu ook het ga, de gas wordt uitgewonnen. Uh -huh. en we kunnen het dus gewoon niet meer garanderen dat, uh, dat de boel uh, nog meer gaat beven. Jullie moeten mm. dat gewoon beter uitzoeken. Nou, maar ja, hoe gaat het dan? Uh, er wordt gewoon een intentie uh, uitgesproken: van ja ja, dan leest iemand uh, een keer in, in de krant en verveelt zich uh, van, uh, en die ziet dan uh, ja uh, een stad zou ook aan uh, aan uh, warmtepomp uh, kunnen. Oh, nou, die brengt een nee. aantal partijen bij elkaar, oh. wordt een convenant gesloten. Kom maar binnen. Ja. Dan wordt er een convenant gesloten en dan uh, gaat die trein op een gegeven moment ook gewoon rijden en ongeacht wat er dan zeg maar op het pad komt en in Groningen was dan ook het geval ja, je kunt dan bijvoorbeeld wel uh, het gas afhouden maar uh, dan uh, uh, pak je in wezen ook heel veel van het uh, kookgerei van de minima uh, pak je af, omdat mm -hmm. ja, je moet dan op een inductieplaat gaan koken ja, op sommige pannen kan dat niet dus we moeten daar weer een vergoeding kopen. Mm -hmm. dus uh, kijk, en dan op zich is het nog niet zo verkeerd of zo, uh, hè, dat nieuwe huizen dan aan het gas uh, gaan, of van het gas gaan, weet je wel. Uh, de vraag is dan zo van, ja, wat ga je dan stoken? Want, uh, nou, uh, biomassa schijnt ook niet uh, al te gezond uh, te zijn, heb ik ja. later geleerd. Ja. Dus, uh, nou, maar op zich is het, is het uh, zoeken naar alternatieve bronnen, is op zich nog niet verkeerd. Alleen... Um, ja, dat, het, het loopt altijd een keer ergens spaken zeg maar. En dan helaas inderdaad, hè, dan van uh, belastinggeld. Uh, mm -hmm. Ja, waarbij dan... En hier hadden ze dan het uh, plan om dan eerst de grote projecten in de stad... en dan met name dan de grote flats en zo... eerst uh, erop aan te sluiten. Nou, die hadden toch al uh, een, uh, een uh, warmtepomp. Dus... Uh, nou, dan kon je dan met de leiding daar naartoe brengen, zeg maar. Dus daar zijn ze nog steeds mee bezig. Um, en dan zou de rest van de stad op een gegeven moment ook al wel volgen, weet je wel. Dus mm -hmm. op zich was dat nog niet verkeerd uh, bedacht. Alleen, er is, nog, er is nu nog steeds geen plan van, of idee van... hoe gaan we het überhaupt uh, rendabel uh, krijgen? Dus dat gaat heel uh, fantastisch worden. Waardoor dus inderdaad ook... Ja, moet straks wel de gemeentelijke belasting omhoog, et cetera. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja maar het, het meest aparte is ook wel dat. Uh, kijk, wat je net ook zei over die, uh, uh, over die brandveiligheid. Uh, er zit dus veel meer uh, waarde in voorlichting dan in voorschriften. Weet je, als ja. zo'n bericht ook niet herhaald wordt waarom dat belangrijk is. En dus vroeger zijn er ook allemaal overheidscampagnes geweest van uh, waarom bepaalde dingen belangrijk waren. Nou ja. Daar kan je wat van aantrekken of niet, maar je kunt in ieder geval niet zeggen dat je het niet wist. Weet je wel? Ja. En in mijn beleving werkt dat dan toch stukken beter dan wanneer je een of andere wet maakt die ergens ligt, waar eigenlijk iedereen die, die die debatten niet gevolgd heeft, geen enkele weet van heeft, tot het moment dat hij een of andere boete krijgt omdat hij er niet aan voldaan heeft, omdat hij een half jaar lang moet wachten omdat het niet aan de bouwvoorschriften voldoet. Ja. Ik heb een paar weken terug heb ik een ja. van de bouwinspecteur langs gehad. Die trof mij natuurlijk nooit thuis, maar toen was ik er toevallig. Mijn huis is nog niet klaar. Hè? Uh, en die zei, ja, ik zag je nu staan en ik dacht, ik loop gelijk maar even binnen. Hij was ook niet zo van, uh, uh, mag ik even binnen kijken of zo. Hij stond hmm. wel op het punt gewoon om mijn woning binnen te lopen. Het enige wat er nog tegen het was dat de deur niet open was. Uh, en hij moest dan even checken of mijn meterkast en mijn rookmelder wel in orde waren. Nou, ik had geen rookmelder, dus dat moest dan nog. En als ik mm -hmm. daar een foto van stuurde, dan mocht ik er wonen. Ik dacht, ja, wow. ik, ik, ja ik kan toch zelf wel bedenken om onder welke voorwaarden ik in mijn <lacht> woning wil wonen. Ja. Ik zeg maar, er, er gaat hier geen brand komen, want mijn huis zit alleen op elektriciteit. Dat is een nieuw voorschrift, dat weet je denk ik ook wel, weet je wel. Uh, maar ja. dat uh, ja, die, ja, dat is de een of andere reden. Moest er dan toch een rookmelder in? Want ik had een warmtepomp en zo. Nou ja, je kan je misschien voorstellen, daar zou eens een keer iets kunnen gaan ontbranden. Ja, dus, ja. daar denk ik dan toch zelf ook wel bij na. Ja, lechtes, ik uh, ik uh, ja. loop altijd vast op, ja, vast heen, op heen, dat heen. soort dingen. Elektrisapparaten kan ook in de fik vliegen. Hè? Dus... Ja, dat ja, kan. Ja. Maar dan slaat je stop door en dan is het klaar. Nou. Ja, nou, het kan ook rookontwikkeling opgeven. In de studentenflat. Uh, zoals een student uh, van zijn bed uh, gehaald met, met, met, uh, met longklachten. Uh, omdat zijn computer uh, uh, te veel warmte afgaf. En uh, oh, ja. begon te roken en et cetera. Uh, <laughs> Bitcoin mine, hè? Bitcoin uh, computer. <laughs> Bitcoin mine, ja. Uh, en zeker in zulke contraries, ja, studentenflat. Mm -hmm. uh, dan hebben ze soms ook nog vier computers op één stopcontact minstens oh, ja, ja, ja, ja. dus Met alle uh, ook computer, daar ja. <laughs> ook uh, daar uh, kan het een en ander misgaan, dus het is niet zo hè, dat, dat als je van het gas af bent dat je geen uh, brandgevaar uh, op uh, krijgt maar dan zou je dus inderdaad gewoon uh, goed kabelbeheer uh, uh, moeten leren zeg maar, ja, van, natuurlijk, maar um, ja, dat, ja, dat, dat je, wel, dat je is. niet al te veel het zit hem in de voorlichting vooral. Mensen die ja. Ja, gaan er nu vanuit dat het wel geregeld is... omdat ja, de overheid uh, zich nu een keer voor de consument zou moeten inzetten. Nou, dat blijkt dan in de praktijk dus, dus toch niet het geval. Ja, of je zit met allerlei voorzieningen die standaard in de wet staan... die hier in een huis moeten zitten... die op jouw situatie misschien wel helemaal niet van toepassing zijn. Ja, of, of dat er gewoon iets van een meekijkservice is, weet je wel. Van kijken we kijken wel mee... Met uh, hè, uh, waar we jou uh, bij. Want zo pakt de brandweer het ook heel vaak toch nog wel aan. Weet je, wel? je kunt ook gewoon, uh, ook gewoon vragen van kunnen we nou even komen checken. En ja. uh, uh, soms, soms komen ze ook wel eens verplicht, geloof ik, bij gemeentegebouwen, als ik het hoofd uh, goed heb. Um, maar je kunt ook gewoon wel inlichtingen inwinnen en dat doen ze wel graag en, uh, en, en dat zou ook gewoon kunnen weet je wel, in plaats van dat je gelijk beboet of wat, want dat is het hele punt niet weet je, dat is, dat is meer een soort zo van wie gaat het bekostigen hè? mensen zou hoe viel die weg? ja, dat viel die weg uh, dit, nou ja, hij komt zo weer terug denk ik ook maar het ding is ook uh, dat um, uh, als je een brandverzekering af wil sluiten, dan zou je dat ook als voorwaarde kunnen stellen als verzekeringsmaatschappij. Uh, absolu absoluut, absoluut, want net zoals bij je kunt ook bij je gezondheidsverzekering kun je ook allerlei trainingen et cetera, uh, krijgen. Mm -hmm. Ja, en uh, cursussen en uh, vooringen, en dat soort dingen. Weet je, dat is een hele andere benadering inderdaad. Dan, uh, ja, in wezen gewoon mensen in een fuik uh, proberen uh, te vangen van ja, goed en fout en boetes, dan weet ik veel wat. Want dat is het, dat is het probleem. Het, het, de oorsprong van die regel was een stukje veiligheid uh, creëren. Mm -hmm. Ja, en dat is, was ook het hele verhaal natuurlijk met die, uh, met die sociale woningbouw. Mensen die, uh, uh, de, daar wilden ze juist allerlei kwalitatief hoogstaande woningen voor hebben. En daardoor zijn ze allerlei wetten en regels gaan maken... die er nu juist uiteindelijk voor zorgen... dat die woningen alleen maar veel duurder geworden zijn. Dus het is, uh, ja, het is een soort van een averechts effect. En om de een of andere reden is, is het dus nooit een soort lange termijnvisie... waarin de overheid zich realiseert... Hey, hoe meer regels wij maken, hoe minder goed het werkt. Dus dat, uh, dat blijft vastlopen. Ja, ja. ja, hier in de stad als Groningen is het gewoon heel apart. Gewoon inderdaad, dat, dat je gewoon echt gewoon vraagt zo van, wordt er hier niet ergens grof aan verdiend? Ik bedoel, mm. er is ooit een keer zijn er in één klap 5000 woningen uh, neergeslagen, dan komt er een mega toegelde weer weg. Ja, ja, ja. Internet in Groningen, nee, maar dat dan project, moet nog het... in gaan Precies, misschien is daar weer een aardbeving. <laughs> een, een, een maar dat soort megaprojecten, dat kennen we natuurlijk allemaal de dingen, de dingen is ook. Oh, ja. Ik oh. heb dat ik heb dat net niet, uh, net niet benoemd toen we, ja ik heb dat net niet benoemd toen we met Jeroen in gesprek waren, maar er is natuurlijk gewoon een woord voor, hè, En is in het Engels is uh, een hele bekende term voor, dat noemen ze cronyism of crony capitalism waarbij allerlei grote bedrijven gewoon met de overheid uh, afspraken maken, nou ja Jurrien had het vorige week ook over allerlei politieke benoemingen bij woningcorporaties dus het is niet allemaal uh, zuiver op de graad, zoals ze dat zo mooi noemen. In Nederland heet dat uh, cliëntelisme. als je dat eens een keer wil opzoeken. En er staat een mooie Wikipedia-pagina over. En dat is nu juist iets waar libertariërs helemaal niet van houden. Voor mensen die nog een soort van uh, ideeën hebben van... Uh, maar als uh, libertariërs aan de macht komen, dan hebben het grote bedrijven het voortzeggen. het zeggen. En dat zou werken dus ook niet. Wat we nu hebben, toch? Maar goed. <laughs> ja, het is, het is wat we nu hebben, maar dat realiseren heel veel mensen zich niet. En dat is best wel apart. Ik denk ook, dat het, maakt, niet ik uit. Zou het zeggen, maakt ook niet uit wie er in het torentje ja. zit, weet je Nu zit de Rutte er en iedereen klaagt van, ja, dat is een uh, marionet van uh, Randstad, Groep BV, uh, mm -hmm. Shell, uh, Unilever, noem maar op. Maar ja, zo uh, mo mm -hmm. mochten uh, Thierry Baudet of, uh, hoe heet ze nou, van de SP, en uh, Lilian Marijnse daar zitten, ik krijg met diezelfde mm -hmm. mensen te maken. Maar ik zeg dan wel eens gekscheerend, het komt eigenlijk van Bill Hicks hoor, die uitspraak, maar... En laat ze een filmpje zien van de moord op... Uh, in Amerika staat John F. Kennedy in Nederland... Pim Fortuyn. Vanuit een, een, mm -hmm. een, een ooghoek gefilmd... Die je nooit eerder hebt gezien. En dan uh, ja, de vraag je uh, meteen... Van, uh, waar is de agenda? Uh -huh. <laughs> ja, ja. Uh, ja, ja, dat is heel apart. Ik <tus> deze. Er is altijd een soort bedoeling achter, uh, achter de manier waarop het in beeld gebracht wordt. En bij de huizenmarkt is dat zeker, zeker ook zo. Uh, ja, het wordt gebracht alsof het nodig is, alsof het goed zou zijn voor het milieu. Uh, en allerlei van die maatregelen worden opgestapeld. Uh, maar het is wel heel toevallig, ik heb dat vaker gezegd bij Vrijheid Radio ook. Het is wel heel toevallig dat het gevolg dan is dat er een bepaalde sector in de markt altijd voordeel heeft bij die maatregelen. Je kunt het misschien niet één op één bewijzen en dat is mogelijk ook met reden dat dat niet goed lukt, maar het is wel heel toevallig dat het zo loopt. En in mijn beleving is dat dus echt de reden waarom we in Nederland een best beroerde prijs-kwaliteit verhouding hebben op de, op de woningmarkt. Maar goed, ik zou zeggen, laten we er een beetje een eind aan breien, ook gezien de, de kwaliteit van de verbinding. ja. Dan spreken we elkaar uh, volgende week weer Dan weer met een geheel nieuw onderwerp. Ik ga er nog over nadenken wat het, uh, wat het dan gaat worden. Dat wordt vast wat leuks. Ik zat nog in mijn hoofd met uh, Free State Projects of uh, Vrijstaten, zoals ze dat in Nederland zo mooi noemen. Er zijn ook uh, meerdere mooie voorbeelden van in de wereld. Het is weer even geleden dat we daar bij Vrijheid Radio naar gekeken hebben. Misschien eventjes een, uh, een update van hoe het uh, met al die projecten staat. Te kijken of het boorplatform er nog is, bijvoorbeeld... Hoe het staat met project demos. Misschien krijgen we Rome van Race zelfs in de uitzending. We gaan, uh, we gaan ons best doen. Ja. En goed, uh, dankjewel. Ik wil ook iedereen danken die meegedaan heeft. En iedereen die uh, danken die uh, geluisterd heeft. En uiteraard zijn we, zijn we er um, volgende week uh, dinsdag weer met Kruid uh, Radio. Met Twan Manders. Als dit uh, goed is. En uh, ja, de, de, de, de donderdag wordt het dan. Hè? Dan uh, zijn we weer terug op Ja. Dus bij deze de eindjingle.